En Peter Beukelman. Hallo, hallo. Plus mij. Mijn naam is Jan op hier. En we hebben ook nog een column van Henk. Ja, die hebben we ook nog. Uh, ja, laten we maar gewoon beginnen met de goud, zilver, bitcoins, staatsschotmeter en uh, al andere uh, leuke dingetjes. Uh, ja, beginnen maar gewoon met de bitcoins. Je staat op dit moment op 700 eurotjes. Hij heeft heel even een piekje gehad naar 718 eurotjes, Maar uh, ja, nu staat hij gewoon weer uh, rond de 700. Ja, goud. Uh, goud is uh, gezakt. Ja, voornamelijk vanwege ja, de dollar die wordt steeds sterker of de andere munt steeds zwakker, dus hoe je het is mooi te zien. Maar uh, goud is gezakt onder de 1200 dollar, 1183,60. Ja, ik val. Oh, zo, oh, jongens, de marijuana-index die heeft een dipje, maar die, die krabbelt alweer weer omhoog, maar die is uh, in één keer gedaald naar de uh, 139,70. Hij stond uh, rond de 150, dus uh, hij is uh, ja, een aantal punten gezakt. Maar ja, hij bloot zichzelf alweer omhoog, zie ik. <laughs> ja. <laughs> ja, dan hebben we nog. Uh, de olie. De olie. Olie. olie, olie. Ja, de olie. Hoe doet die het? 48 dollar per vat. Redelijk dus, uh, ja, stabiel. Kijk nog even naar de staatsschuldmeter. Die staat op uh, 467,5 miljard in het rood. Ja. Nou goed, dan gaan we even naar de berichten. Zometeen schuift Ronald Bell even aan met de Amerika-berichten. En dan zal Klaas ook nog even zijn commentaar erop geven. Maar dat allemaal zometeen. Eerst doen we even nog wat berichten hier uit de buurt. D66 die wil een verbod op slechte beveiligde Internet of Things apparaten. Even uitleggen voor de leek. Wat is een Internet of Things apparaten? Ja. Internet of Things is bijvoorbeeld dat je... Ja, dat je koffiezetapparaat aan het internet zit. Of je, je oven of zo. Een voorbeeld is dat je bijvoorbeeld een cameraatje in je oven hebt. En dat je dan vanaf, je, vanaf de bank op je telefoon kan zien. Of je kipalgaar is, zeg maar. Jij zou dat nou bijvoorbeeld kunnen gebruiken. Omdat je wat in de oven gegooid hebt. Ja, ja, ja. Dat ja, ja, ja. weet ik toevallig. Dan zou je ja, ja. kunnen kijken op je computer of op je telefoon. Hoe het ermee staat. Nou, ah, ik heb een vrouw die goed kan gillen hoor. Als het eten uh, zwart ja, ja. Dat is ook praktisch, ja. ja uh, maar er was natuurlijk laatst een enorme de of Service Attack, dus waren. Dan werden er. Een heleboel van die. Uh, apparaatjes werden daar ingeschakeld Die zijn vaak slecht beveiligd. Een webcammetje voor je, voor je babyfoon of zo. Uh, of ja, een videorecorder. En die worden dan overgenomen door hackers. En die hackers die gaan dan die apparaatjes van jou gebruiken. Miljoenen apparaatjes tegelijk. Om allemaal. Een bepaalde site te benaderen. En die site die kan er niet aan. En die. die uh, die valt dan uit de lucht, zeg maar. Je website is aangevallen door een koelkast. <laughs> ja, precies. Door duizenden koelkasten van alle kanten. Of miljoenen van over de hele wereld. Oké. Okay. ja, nee, goed, bij de D66, die is dan in één keer... Die werpt zich in de strijd. Van, jongens, we gaan hier wat... Ja, moet ge, natuurlijk, de overheid moet hier komen rennen. Want... Uh, ja, dus het is een probleem. En uh, ik hoorde al een aantal mensen zeggen, ja, en de markt die biedt natuurlijk geen oplossing voor. Want uh, ja, fabrikanten, nog consumenten, maakt het wat uit of hun uh, koelkast ergens een web, uh, website platlegt. Dus moet de overheid hier uh, aan te pas komen. En uh, ja, dat is altijd, uh, ja, dat is weer zo'n gevaarlijk punt. Want dan, ja, voor je het weet, <laughs> zit je overheid... In je koelkast. In je koelkast. <laughs> Ja, het is net zoals met net neutrality en uh, die cookies en zo. Ze zoeken naar een probleem om een oplossing te kunnen bieden waarmee ze een voet tussen de deur krijgen. En ze zeggen steeds meer. Ja, ze zeggen ja, dat was een probleem in de samenleving. En was die, net, die net neutraliteit was natuurlijk dat, dat je dan twee snelheden zou krijgen: één voor, voor Netflix en zo, en één voor, voor de rest. En, en daar gingen zij dan wat aan oplossen, want dan moesten ze wel kunnen zien wat het voor voor verkeerd was. Dus ze moesten ze wel encryptie kunnen breken. En internet of things is ook weer zo'n verhaal. En die cookies, mensen ergerden zich aan cookies, dan maken we cookie-wetgeving. Zo want proberen ze gewoon steeds een voet tussen de deur te krijgen. Die, de overheid, als ze een voet tussen de deur doen, is meestal iets heel kleins. Hè? Daar begint het mee. Als je bijvoorbeeld ja. naar Amerika kijkt, die Bureau of Land Management, dat ging overal het onkruid langs de weg. Binnen, nu hebben ze zo'n beetje half Amerika in handen en lopen ze met, met geweren en wapens rond en uh, bedreigen ze de boeren die niet weg willen. Ja, ja. voor je het weet zitten er een gewapende bureaucraten in je oven en je koelkast. <laughs> ja. ja, in Amerika was ook de inkomstenbelasting was gewoon, begon geloof met 3% voor alleen de allerrijkste. Dus niemand maakt het ene bal uit. Ja. En uh, ja, voor je het weet is de hele middenklasse helemaal leeg gemolken. Ja, en de, de rijken zitten nog steeds op 3%. Ja, die weten er wel een weg omheen. Ja. Ja, ja, ja. Dus ja, ik denk dat het een heel slecht idee is om de overheid hier toegang toe te geven. Maar de overheid zit al heel hele tijd te proberen om een achterdeur te krijgen in encryptie. Dus dat ze verkeersstromen kunnen analyseren door de encryptie te breken, dat ze kunnen zien wat, daar, wat daarin gebeurt. Dat is natuurlijk om te zorgen dat er geen opstand kan komen en iedereen zijn belasting betaalt. Maar officieel is het om terroristen te vangen en pedofielen. En, en nou ook een denial of service attack te, te voorkomen. Ja. Uh, maar dat gaat heel slecht over het algemeen. Het is al eerder geprobeerd dat de overheid heeft gezegd, nou we moeten een, een, een achterdeur zitten in die encryptie die, waar wij dan in kunnen. Maar wat er natuurlijk heel vaak gebeurt is dat hackers vinden die achterdeur ook maar sowieso is het al een slecht idee als de overheid een achterdeur heeft. En natuurlijk de overheid dat is een hele gewelddadige organisatie. En uh, ja, het is een heel slecht idee dat die daar dat die alle encryptie zouden kunnen kraken. Mensen, het zei je net dat D66 denkt dat die heeft dan zoiets van ah, de markt die doet helemaal niks, dus wij moeten het doen. Nou. Bedoel, is, is, is dat waar of, uh, <laughs> of doet de markt wel wat? Nou ja, dit is, dit is natuurlijk nog vooral op hele lage kosten heeft het altijd gezeten. En uh, ja, er, er is al enorm veel gere gereguleerd, weet ik, van wifi-chips, want ja, we hebben wel eens dat er een wifi-chip, die, die mag dan opeens niet werken in, uh, in Cambodja of zo. En waarom is dat dan? Omdat de Cambodjaanse overheid die heeft dan iets andere eisen aan de, aan de emissiespectrum van de elektromagnetische straling. En het dus moet allemaal per land worden aangepast. De EU heeft natuurlijk één, één regel daarvoor. Maar er zitten hele landen codes in. Van, ja, alle regeringen heeft weer zijn eigen ijsjes staan. En uh, ja, dus er wordt al heel veel gereguleerd. Uh, maar ik denk dat ja, dit is natuurlijk eventjes nieuw. En heel vaak veranderen mensen paswoorden niet op hun uh, op hun. Uh, apparaten die, als ze ze kopen. Zeker zo'n zo webcammetje. Ja, dan laat je gewoon een standaard paswoord erin staan. En dan, dat, dat gaat ook vaak mis. Of ze nemen een heel makkelijk paswoord. Of een paswoord dat gedeeld is met, uh, met een, een heleboel andere dingen. standaard paswoord. Ik ja, denk dat er op een gegeven moment... Ja, je moet de markt even... Dit is iets nieuws. Er moet even op gereageerd worden. Want, uh, ja. Uh, wat gaan we hier aan doen? Ja, ja. Het is niet zo dat er niemand belang bij heeft. Mensen vindt, niemand vindt het natuurlijk fijn als, zijn, als hij... Uh, apparaten koopt waar gewoon hackers firmware op hebben geïnstalleerd om op het internet te gaan. Want voor je het weet staan jouw babyfoto's ook op internet zeg maar. Dat, ja. Ik denk dat mensen daar wel omgeven ja. en dat bedrijven daar dus ook uh, hun best voor zullen doen om dat te verbeteren. Ja, dan gaan we nog even naar het volgende bericht toe. En zojuist bij ons aangeschoven is niemand minder dan de enige echte Ronald Bell. Hallo Ronald, hoe is ie? Hoi oh, Johan, hier gaat het prima. Leuk dat ik er weer eens bij mag zijn. Hey, goed, jij, jij had even nog uh, om um, uh, dit uh, programma even te, op te vrolijken iets uit Amerika meegenomen. Uh, wat, wat heb je al meegenomen uit Amerika? Ja, op papier uh, mooie plannen van uh, Trump. Oké, okay, dan kunnen we een leuke vliegtuigje vervouwen en dan... Uh... Die, Die ook weer ruimte gooien. Mocht het bij beloftes blijven, dan kunnen we altijd dat er nog van doen. Maar uh, ja, Trump wil Amerika weer groot maken. En dat doe je onder andere door regels af te schaffen. Ja. Dus een van zijn plannen is door uh, bij, elke, bij de invoering van elke nieuwe regel twee regels af te schaffen. Dus het is een kwestie van de regeldruk verdubbelen en dan houden we nul over. En dan zijn ze denk ik op de goede weg. Maar als ze het met 100% laten toenemen, dan moeten ze 200% afnemen en dan zijn ze bij nul. Dan heb je denk ik de ideale hoeveelheid aan regels. Ja, dat is dan ook weer zo, ja. Ja, ja. En hij wil ook stoppen met onderhandelingen van de handelsverdragen zoals TTP... En hij wil in plaats van een eenheidsworst handelsverdragen... wil die bilaterale verdragen sluiten met handelspartners. Dus hij wil een maatwerk gaan leveren. En dat komt denk ik ook alle partijen ten goede. Hmm. En, je zal het niet geloven... maar hij gaat ook miljoenen banen creëren. Ja. Dan moet hij het wel iets beter doen dan uh, bij sommige van zijn bedrijven. Want hij is ook al zes keer fiet gegaan. Maar hij weet wel hoe het is natuurlijk om onderneming te drijven. Dus uh, wie weet. Ja. En als het niet goed gaat... dan kan hij in ieder geval het faillissement nog in goede banen leiden. Want daar heeft hij ook heel veel ervaring mee. Dus het kan niet fout gaan. Ik bedoel, ik bedoel een politicus die banen wil creëren. ik zijn ja, dus meestal banen niet. die hij wegkaapt uit de reële economie. Ja, het geld moet ergens vandaan komen. Maar kijk, als hij natuurlijk regels afschaft... dan kan hij nog wel een beetje met droge ogen zeggen dat hij baan heeft gecreëerd. Omdat dan de lastdruk bij bedrijven weggaat. En ze daardoor dus mensen kunnen aannemen die daadwerkelijk waarde gaan toevoegen. Maar inderdaad, overheid creëert geen banen die uh, heel veel te inkomen over. En die... Uh, Vernietigen banen door regelgeving. Ik vraag me dus af wat Trump er dan exact mee bedoelt. Wil hij de atmosfeer uh, zodanig maken dat het voor bedrijven makkelijker is om meer banen te creëren? Of wil hij allemaal uh, mensen op kosten van de samenleving uh, laten werken? Nou, het lijkt er toch op dat hij uh, denkt als ondernemer. Dus dat hij de regeldruk wil verlagen. Okay. Dus ja. hij heeft het over de energiesector die hij een boost wil geven. en Vooral de kolenindustrie. Nou, die heeft natuurlijk nu heel erg zwaar met allerlei per de regelgeving. Dus als hij die beperkende regelgeving opheft, dan krijgt die industrie weer een kans en kunnen mensen die nu eigenlijk niet aan de slag kunnen in, in Amerika wel weer hoogwaardig uh, werk leveren. Dus in zoverre als hij dat gaat doen, dus regels schrappen, dan denk ik dat hij goed bezig is. Oké. Okay. Had je nog meer dingen gevonden in die toespraak? Of van je zei van, nou... Um, nou, er zijn ook wel dingen die hij niet noemt. Dus de muur komt niet meer terug. Ah, maar dit is natuurlijk over de eerste honderd dagen, hè? Ja, ja, en de muurbouwen weten vanuit China dat dat lang kan duren. Dus uh, ja. misschien dat hij terecht niet uh, zegt in uh, de eerste honderd dagen... Ja, nu schieten niet zo 1, 2, 3 dingen te binnen die je in de eerste honderd dagen wil doen. Er ja, waren nog wel dingen bij waarvan je denkt van nou, daar ben ik niet zo blij mee. Ja, volgens mij die wil dat de overheid meer gaat doen, dan ben ik natuurlijk niet blij mee. Hij heeft een plan voor betere beschermen tegen computeraanvallen. Ja, ik heb zoiets van vaak wel, uh, dat soort plannen, meer bemoeienis met, met de burger. Zullen dus we even kijken wat voor handen en voeten ze daaraan gaat geven. Maar daar maakt me wel een beetje zorgen over. Want vaak bij bescherming van de, de burger uh, werken in het nadeel van de burger uit dat bijvoorbeeld uh, op toestemming geven voor cookies is zullen zien in Nederland. Die regelgeving, die heeft meer dan een miljard gekost aan het bedrijfsleven. Ja, en heeft ja. de burger niet beter beschermd. Dus vaak werkt dat afrecht. Misschien wil hij gewoon een uh, in plaats van een grote muur wil die een grote firewall uh, bouwen. Een beeld een huge firewall. En ja, we ja. zullen het merken. Ja. Nou is er nog meer nieuws rondom Trump. Hij heeft ook wat nieuwe regels laten instellen. Ethic rules, dat hoor je niet vaak bij uh, politici natuurlijk. Etnische uh, regels. Uh, ethnic rules inderdaad. Er mogen geen Mexicanen in zijn transition team. Oh nee, nee sorry. Ethics. <laughs> Ethieke uh, <laughs> regels. Uh, ja, ethische regels, okay. Ethische regels. Lobbyisten die mogen best in zijn transition team. dus een team dat uh, de regering gaat samenstellen of helpen samenstellen. Uh, alleen die moeten dan al wel hun cliënten laten gaan. En uh, dat heeft voor drie personen betekend dat ze toch maar hebben afgezien om uh, deel te nemen aan het team. Uh -huh. Dus dat is op zich uh, een positief teken. Dat uh, de collusion uh, tussen bedrijfsleven en uh, een regeringsploeg, dat die ietsje minder wordt. We zullen zien of het echt uh, verschil maakt. Ja, dat is op zich wel uh, oh, mooi. Ja. We hadden ook een aantal figuren uh, erbij gehad waar wij ons een beetje op ons achterhoofd uh, krabben. Ja, ik heb wel wat namen gehoord waar ik, uh, waar ik mij op mijn achterhoofd uh, krab. Vooral uh, iemand zoals John Bolton, iemand uh, die erg pro irak oorlog is geweest. Nou ja, dat heeft natuurlijk honderdduizend slachtoffers uh, gekost op een uh, valse pretext van Weapons of Mass Destruction. Dus dat soort uh, luidi massa verheerlijken, lijkt me niet de geschikte kandidaat... Uh, ...in een regeringsploeg. Okay, ja. En was er, was er nog eentje? Uh, er waren er meer, maar ik haal... ...het is niet zo even voor de geest... ...wie het allemaal waren. Nou, Romney... Romney, oh ja. ja. Ik weet niet of die er al bij zit, maar. Uh... Mr. Plastic Fantastic. Ja, ja, ja. En dan weet ik zijn track record niet. Nee, maar goed, ja. ja. Maar dat lijkt me geen toegevoegde waarde hebben. Proteus is er ook nog bij, hè? Maar die is, uh, is de voormalige hoofd van de CIA of zoiets. Ja, ja dat lijkt me sowieso niks. Maar eh, ik kan me wel voorstellen, hoor, waar je het eerder ook over had... dat het strategische keuzes zijn om bepaalde mensen in het team op te nemen... om uh, wat politieke steun te krijgen. Maar het zal nog blijken. Ik bedoel, het gaat uiteindelijk uh, om de dingen die ze doen... Ja, ja. regels iets instellen. En uh, dat weten we pas na januari. Ja. Maar we mogen wel hopen dat de beveiliging iets beter wordt. Want anders denk ik dat Trump het te zwaar gaat krijgen. Ja, want die zijn wat kwijt, uh, lees ik hier. Ja, wat? Er zijn ruim 12 bijna 12.000 voorwerpen kwijt. Waaronder <laughs> meer dan 100 wapens. Meerdere auto's. Uh, nou, met waarschijnlijk vertrouwelijke informatie, badges... Uh, en ja en dat voor een elite eenheid zoals de Secret Service is dat natuurlijk wel erg zorgwekkend. Het is niet allemaal duidelijk hoe ze het kwijt zijn geraakt, maar zeker een derde ervan is gestolen dus <tus> Het schijnt vrij makkelijk om uh, onder de radar van deze semi-waakzame personen te duiken en <laughs> wat spulletjes van ze mee te nemen. Dat is allemaal gebeurd tijdens uh, de regering van Obama, zeg maar. Oh nee, ook Bush. Oh, ja. oh, dat is echt over een lange periode. Dit is over een periode van 15 jaar, maar dan nog. Als ja, dit, ja. dit de top is en ook wapens, dat die gestolen worden. Maar ook, ja, ook auto's, badges, uh, telefoons die toch vaak uh, op je lichaam dragen. Dan ik me een beetje af. Van wat voor kwaliteit hebben we het hier over? Of het is natuurlijk gewoon achterover gedrukt. Dan worden ze ook cijfers natuurlijk al veel meer verklaarbaarder. Maar het gaat om bijna 12.000... Uh... Voorwerpen, ...waaronder ook zes auto's. Ja, hoe, hoe raak je een auto kwijt? <laughs> ja, zeker deze auto's... Uh, ...dat zijn vaak nogal herkenbaar... Uh, zwarte auto's, speciale auto's. Die niet met uh, geblindeerd erop, glas en zo. Ja. Waar de man in zwarte pakken... ...met zonnebrillen langs <laughs> uh, lopen. Ja. Met, met de en met een oortje bezig zijn. <laughs> en tegen, ja. tegen een horloge aan het praten zijn. <laughs> en dan een pen voor je, voor je gezicht houden... ...zodat je in één keer je geheugen kwijt bent. Oh, ja, ja, ja, Mips. Nee, nooit van gehoord. Ja, dat is een beetje het nieuws vanuit Amerika. Maar de, de wereld is groter dan Amerika. Staat er nog bij hoeveel mensen daar werken? Nee, dat staat er niet bij, want dat is natuurlijk wel relevant. Als nou een miljoen mensen zou werken, dan is het natuurlijk niet zo heel schokkend. Ja, maar ik bedoel, als er nou 12.000 mensen werken, ja, en iedereen <laughs> laakt wel eens één dingetje kwijt. Ja, dan, dan is het te begrijpen, maar... <laughs> yeah. Nee, dat hebben het vrij uh, algemeen over US Secret Service agents. Mm -hmm. Maar welke agencies ja, bedoeld worden, zeggen ze niet alleen. This is supposedly an elite law enforcement agency. Daar hebben ze het over. Het artikel is uh. vrij waar ik het uithaal. En dat is natuurlijk het idee hè, van deze mensen moeten op een president passen, maar kunnen met moeite op hun eigen spulletjes passen. Ja, goed hoor. Nee, ja, maar dan gaan we dan even naar het volgende bericht toe. En eh, ik zie hier een fotootje van eh, Jetta Kleinsma, die naar mijn mening wel iets meer mag eten. <laughs> en eh, dus het bericht heet Gehandicapten, makkelijker aan het werk. Oh jee. ja het voorstel is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om uh, gehandicapten aan te nemen. Omdat ze nu, ja, er zijn natuurlijk heel veel reguleringen en verplichtingen en zo. En zeker ook mensen die bijvoorbeeld uh, een ziekte hebben gehad. Werkgevers zijn er bang voor om die aan te nemen. Omdat ze verplicht worden om de hele zaak door te betalen als ze als die weer ziek worden die uh, werknemers in de arbeidsongeschikt worden. Ja, en wat ze dan gaan doen, dan gaan ze het speciaal makkelijker maken voor werkgevers. Ze gaan een aantal van die beschermingen wegnemen voor gehandicapten. Maar dan geef je eigenlijk al toe dat het niet werkt. Die Bescherming, want hij zegt: Nou ja, ja, het is allemaal heel belangrijk dat de, dat de werknemer heel erg beschermd wordt, en zo en dat hij zijn loon wordt doorbetaald bij ziekte en voor onbepaalde tijd, enzovoort. Blabla, bla. maar voor gehandicapten gaan we dat niet doen, want anders dan neemt niemand ze meer aan. <laughs> maar dat geldt natuurlijk ook voor mensen die ja, misschien niet gehandicapt zijn, maar gewoon iets minder productief of zo, of gewoon ja. uh, een andere. Uh, krasje hebben. En dat is natuurlijk het rare altijd van die, van die dingen. En dat zie je in, in Amerika is dat ook zo. Dat ze dan een, ja, een heleboel barrières hebben of beschermingen worden het dan genoemd van de arbeider. Maar dat ze die dan al afschaffen voor mensen helemaal onderaan. Bijvoorbeeld voor in de sociale werkplaats. Ja, waar mensen zitten die, die echt mentale problemen hebben of zo. Of uh, lichamelijke problemen. Die hoeven dan niet aan een minimumloon te voldoen bijvoorbeeld. Want ja, anders dan zou ik niemand ze uh, aannemen. En dat is, ja, dat is dat is intern tegenstrijdig. Als je dus de zwakkere wil helpen, dan moet je al die regels afschaffen. Ja. Zodat werknemers ze heel makkelijk durven aan te nemen of het durven uit te proberen. Zeg maar. ja, dit is het raarder maken dan zo'n sprongetje. Zeg maar. Want ja, tot hier werkt het uh, goed. Ook als je natuurlijk van minimumloon zegt: van uh, nou ja, als, als minimumloon zo uh, gunstig is, waarom dan niet gewoon uh, 100 euro per uur maken? Ja. Nee, dat, dat dan ook weer niet. Zeg maar. dan, dan, dan zou het niet meer werken, want dan zou, uh, zou er niemand meer aangenomen worden inderdaad. Ze hebben zo'n zo discontinuïteit erin zitten. Zeg maar. ja. Je hebt ook nog kans dat er gewoon met het hele systeem uh, gewoon wordt. Zeg maar. uh, de mensen zijn die niet exact doen wat de bedoeling is van al die regels en, en uh, voorstellen die ze doen. Ja, die, die krijg je krijgt natuurlijk ook snel, uh, dat is altijd zo, dat, dat je mensen krijgt die proberen onder het mom van zorgen voor zwakkeren daar voordeel uit te trekken. Dus die, die zo'n hele overheid dan leeg trekken. Uh, of zo'n zo hele, heleboel geld uit die overheid trekken. En niks doen voor uh, die mensen waar dat voor bedoeld is. Ja, ja dat, dat uh, heel veel mensen heel makkelijk een labeltje op krijgen dat ze, dat ze iets hebben, weet je wel. Terwijl ja. Ja, op zich kunnen ze goed functioneren, maar... Ze krijgen zo'n labeltje op, zodat ze die mensen nog goedkoper uh, in dienst krijgen, weet je wel. Dus minder hoeft uit te betalen. Ja, nou, het is natuurlijk ook in de, ja, ik denk de jaren tachtig of zo, vorige, vorige eeuw was, dat, dat er enorm veel arbeidsongeschiktheid was in Nederland. En dat was eigenlijk omdat bedrijven wilden dan ook mensen ontslaan, maar de overheid wilde geen, niet ge, graag dat de werkloosheid omhoog ging. En ja, de werknemer die werknemer wilde ook natuurlijk niet graag dat hij in de WB kwam, maar ja, dan was er een arbeidsongeschiktheidsregeling. En die, dan kreeg je 80% van je inkomen doorbetaald. Je hoefde niet meer te werken. Maar, dat vond iedereen wel prima. En de dokter die vond het ook prima. En de belastingbetaler kon geen nee zeggen. De overheid had lage werkloosheidscijfers. Uh, bedrijven was van de mensen af. Dus iedereen was daar zogenaamd happy mee. Dus dan zie je ook een enorme groei van de hoeveelheid arbeidsongeschikte. <tok> en zoiets is er nou in Amerika ook aan de gang, denk ik. Want je hebt nu, ja, er wordt al gezegd, Obama, ja, enorme lage werkloosheid uh, dankzij Obama. Maar er zijn 100 miljoen mensen die niet in de arbeidsmarkt zitten. Dus dat is, in uh, nou Amerika 350 miljoen mensen. Dus 100 miljoen zijn enorm veel mensen die gewoon niet, niet in de arbeidsmarkt zitten, maar ook niet officieel werkloos zijn, zeg maar. Die hebben bijvoorbeeld een studie, die hebben een enorme lening genomen met die lage rentes... van geld dat uit de centrale bank komt om een extra studie te gaan doen. Ja, dan zijn ze niet meer werkeloos, maar zijn ze zijn ook niet in de arbeidsmarkt. Maar ze eindigen wel met nog meer schuld. En nee, ik hoorde laatst ook een analyse van, is een beetje in een zijspoor... maar dat, uh, dat die, die studieleningbubbel is een beetje hetzelfde als de huizenbubbel. Hè? Als je dus een heleboel geld beschikbaar gaat maken vanuit de centrale bank dan moeten de criteria omlaag van mensen die een hypotheek krijgen. Dat gebeurde ook in die, in die crisis, huizencrisis. Op een gegeven moment krijgen de gekste mensen een hypotheek en dan krijg je dat die bubbel barstte, want die mensen kunnen die lening helemaal niet dragen. En dat zie je nu ook met onderwijs gebeuren. Dus mensen die gaan allemaal studies volgen, omdat ze er makkelijk geld voor kunnen lenen. En die, die criteria voor wie zo'n studie kan doen, die gaan dan omlaag. Dus die studies, die worden steeds waardelozer. En als die werkgevers dat gaan ontdekken, dat zo'n diploma niks meer voorstelt, ja, dan, dan wordt de hele studiebubbel lening ook doorgeprikt, zeg maar. Want dan, dan, normaal zou je met zo'n lening zou je kunnen terugbetalen met een betere baan die je later krijgt. Maar dat is dan niet meer zo. Dus ik denk dat het, dat een nieuwe huizenbubbel is, die studie Nou ja, de, de, de diploma-inflatie, zeg maar. Ja. Diploma's worden gewoon niks meer waard. Omdat uh, ja, er zijn zoveel mensen die HWO hebben gedaan, maar dat hebben we toch al gehad eigenlijk, een beetje. Of het, is, het wordt, wordt, wordt nog erger dan het al was. Ja, dit is denk ik, specifiek voor Amerika, nou een hele, een hele grote bubbel. Ik denk dat in Europa, ja, het was het ook wel zoiets. Het is overal natuurlijk al een hele tijd aan de gang. Maar vaak zie je met zo'n bubbel dat het een enorme versnelling heeft. Met die huizen, huizen natuurlijk ook. iedereen die hele huizenprijs, dat ging al enorm omhoog. Weet dat mijn ouders ooit een huis kochten voor 20.000 gulden. Een eensgezinswoning. Dus dat is, uh, ja, dat is minder dan 10.000 euro. Eh, dus het was al de hele tijd uh, aan het inflateren. Maar dan zie je vaak aan het einde dat het als, als het nog als een raket omhoog gaat. Voordat het in elkaar stort. Ja. De versnelling is het einde van de beweging, zeggen ze dan. Ja. Ja, goed, dan gaan we nog even de, nog door naar de, de volgende berichten. Uh, ik heb hier nog een bericht over uh, ja, het EU-leger. Ja... Het, of is dat een afkorting, hè? de GVD-beleid? <laughs> Gemeenschappelijk, veiligheids- en uh, destructiebeleid. <laughs> ja, ja, en de, de Groot-Brittannië mag ervoor betalen. Ja, dat is uh, de truc. Een beetje net zoals Trump die Mexicanen wil laten betalen voor die muur. Is dat ook het idee? Dan, dan de Groot-Brittannië te laten betalen voor het Europese leger. Wat ik denk ik een beetje een pijpdroom is. Ik denk niet dat, dat ze dat uh, gaat lukken. Maar ik denk wel dat het zo is dat, dat ze een, een beetje een draaiboek volgen... wat elke overheid doet ter vergroting. Dat het is mislukking. En nou hebben we meer macht en meer budget nodig. En dan weer een mislukking. En dan zo via mislukkingen groeien. Maar In het bedrijfsleven groeien door succes. En, want dan door succes trek je meer kapitaal aan... en arbeid en klanten. En dan kan je vergroten je, je bedrijf. Maar in de overheid is het falen... Is de mogelijkheid om te, je macht te vergroten. Dus ik denk de euro... Ja, dat euro, dat wordt dan een, een mislukking met de hele bankencrisis. Dat zie je, dat is natuurlijk al bijna zo. en Er zijn, er zijn steeds meer banken die uh, in Italië ook, uh, nou, een Spa Spanje problemen hebben. En de Deutsche Bank ook. En dan gaan ze, gaan ze zeggen, ja, maar dat, dat is zo omdat wij niet voldoende macht hebben om, om Europees uh, de politieke, de wetgeving gelijk te trekken. Dus we moeten Europese een politieke unie hebben en een bankenunie. En als ze dat hebben, dan kunnen ze natuurlijk de wetten van Griekenland ook vaststellen. En... En dan zou je kunnen zeggen, nou, dan gaat het nooit meer missen. Maar dan gaat het natuurlijk nog steeds mis. En dan zeggen ze, ja, maar dat was, het was ook gedoemd te mislukken. Daar begint het dan, denk ik, mee. Het was ook gedoemd te mislukken. Want je had niet alleen dit nodig, maar ook nog dit en dit en dit. Dus de euro was gedoemd te mislukken. Want je had niet alleen de euro een monetaire unie nodig. Maar ook een bankenunie, een politieke unie, een fiscale unie. En uiteindelijk zeggen ze dan natuurlijk dan, als ze dan wetten kunnen maken voor Griekenland. en die worden niet opgevolgd, bijvoorbeeld. dan zeggen ze, ja, maar we hebben ook geen leger om dat af te dwingen. En dat zijn allemaal, ik denk dat de leger dan pas aan het eind komt. Overigens. Maar dan, dan komt het Europese leger om de hoek kijken om, de, om alles af te dwingen, zeg maar. En dan zou, het, zou alle drama's voorkomen moeten worden. Maar het idee is: uh, ja, het gaat alleen maar mis omdat ze onvoldoende macht hebben in Brussel. Ja, goed, ja. Maar ja, als dat niet genoeg is, naast het leger uh, zijn er ook van die uh, figuren die willen dan een uh, Europese FBI en CIA. Ja, zoals Koenders zeg maar. Ja. Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Je moet allemaal geheime diensten hebben om mensen af te luisteren in heel Europa. En als, als ze de centrale macht maar meer macht heeft, dan komt het allemaal wel goed. Dat is het altijd. Het, het, de oplossing voor elk probleem is altijd bij hun meer macht in minder handen. Ze moeten minder mensen, die moeten meer macht hebben over nog meer mensen. Dat, dan gaat het altijd beter. Ja. En ja, afluisterpraktijken en... Uh, Spionage, dat is daar natuurlijk een onderdeel van. Ja. Maar ja, ik geloof dat het nog te vroeg is. Dit zijn allemaal proefballonnetjes. En afgeknald trouwens. Ja, nou, Ik denk ook dat dat leger voorlopig nog even afgeknald wordt. Er moet eerst nog uh, een grote crisis komen. Met het leger, daar zijn ze al aardig lang mee bezig. En uh, daar loopt iedereen over te roeptoeteren. Ja, ik bedoel, Guy Verhofstadt, die daar vorige week over... die grijpt iedere gelegenheid aan om het maar over het leger te gaan hebben. Ja. Uh, Guy Verhofstadt heet hij eigenlijk, ja. Het is een heel groot project natuurlijk... want het is uh, om een leger te integreren, dat is enorm. Zeker nu Trump heeft gezegd dat hij de NAVO een beetje... die heeft de NAVO een beetje op losse schroeven gestet. En Turkije bungelt ook erg natuurlijk. Dan wordt er ook al steeds harder geroepen om een alternatief. En ja omdat het een vrij groot project is, moeten ze daar vroeg mee beginnen. Maar ik denk dat het ja. nog wel even duurt. Ja, in ieder geval dat um, Europese inlichtingendienst... dat was dan uh, afgeknald omdat uh, men vond... Uh, ja, er zijn al genoeg uh, inlichtingendiensten in Europa... en die functioneren goed. We werken vlekkeloos samen met elkaar... in het uitwisselen van uh, gegevens. Mm -hmm. Dus ja, ik weet niet of we daar ook blij mee moeten zijn. Maar, uh... <lacht> nee, denk ik denk het niet. <lacht> ja, ik denk dat je wel ook aan het einde van zo'n zo empire... zie je steeds dommere <lacht> dingen gebeuren. En dat zijn natuurlijk... Mensen die, die irrationeel zijn en ja, die, uh, die gaan steeds gekkere dingen doen. En dat zie je bij al die empires, dat er aan het eind een enorme, uh, ja vaak. Ook op legergebied, enorme dingen worden gebouwd die, die, heel, die heel onpraktisch zijn en alleen maar heel veel geld kosten en niet goed voor gevecht zijn. De armada was bijvoorbeeld bij het Spaanse Rijk een voorbeeld van, maar ook Hitler zat aan het eind een enorme tank te bouwen, gewoon heel log gevaarten. Een enorm kanon erop waar je gewoon helemaal geen zak aan had, zeg maar, in een echte oorlogvoering. Uh, ja. En, uh, ik zag daar in Amerika, hadden ze ook een, een verrat gemaakt van, stel, verrat dat een paar miljard dollar kostte per stuk. Die had al munitie, die was zo duur dat het niet afgeschoten kon worden. Ze konden er niet mee schieten en nou viel het hele ding viel helemaal stil. Ze konden er niet meer mee varen. Dat was een, een storing. Dus ik denk dat het, dat het aan het eind het, het geld heen en weer schuiven zo belangrijk wordt dat ze gewoon vergeten dat, ze, dat het ook nog functioneel moet zijn. Ja, ja. En daar gaat uiteindelijk zo'n bureaucratie altijd aan te onder. En dat zal bij de EU, denk ik, sneller dan later gebeuren. Want ja, die zijn al zo ver heen. Hé, hey, maar Ronald, jij had ook nog wat uh, leuke dingen gevonden. Uh, het ging, gaat over het uh, zogenaamde nepnieuws. Ja, want volgens mij is dat uh, trending topic eh, nou, uh, nepnieuws. Ja, de, de propagandaoorlog blijft doorgaan. Uh, verschillende partijen hebben elkaar uh, fake nieuws, nep of dangerous propaganda. Het is allemaal begonnen met een berichtje van Google en Facebook... dat ze geen uh, advertentie willen laten verschijnen op uh, sites... Uh, en die zij als nepnieuws beschouwen. En dat was ook weer een beetje gevolg, denk ik, van uh, het verlies van Clinton. En dat zou weer de schuld zijn van uh, nepnieuws? Ja, van een hele anderen. kleine websites met, met nepnieuws, inderdaad, de Stierse websites. Een paar Macedonische tieners zouden ja, voor het verlies van Clinton hebben dat gezorgd. Dat heeft zeker 5% punten <laughs> geschild in de Amerikaanse verkiezingen. Uh, ja, ja. ja. Uh, maar niet alleen de Macedonische tieners hoor, want een assistentprofessor in de Verenigde Staten heeft een heel lijstje gemaakt met uh, nepnieuwswebsites, waaronder satirische websites zoals The Onion, maar ook gewoon uh, zeer legitieme alternatieve websites zoals uh, Zero Hedge, uh, 21st Century, uh, Daily Sheeple, uh, die ja, de andere kant van het verhaal uh, brengen die vaak in de mainstream media vergeten wordt of uh, verdraaid wordt. En dat wordt nu ook uh, gelabeld als fake news, in ieder geval door één persoon. En naar aanleiding daarvan zijn er weer diverse andere lijstjes uh, geproduceerd waar weer andere partijen op staan, zoals onze beweging leugenaars bij de CNN. Die aan de Yellow Press doen om oorlog goed te praten. Ron Paul had ook, kwam ook nog met een lijstje. Die he? had ook een hele mooie lijst. Volgens mij stonden daar allemaal uh, uh, reporters op die bij de Clintons zijn langs geweest. Uh, en dat is vooral uh, mainstream media. Uh, allemaal mainstream media inderdaad. Niet ja, ja. <coughs> de hele Mockingbird uh, press. Dus, en uh, ook Merkel, onze Oosterbuurvrouw, heeft zich niet onberoerd gelaten. We hebben het over Angela Merkel hè? Angela, ja, der oh, Angela of die Angela. Ik weet nooit zo goed ja, uh, hoe dat de gaat. Een vrouw inderdaad. die het even schaft, hè? Ja, ja want die, die wil nu voor de vierde keer uh, kanselier worden. Maar die heeft ook een mening uh, over... Uh, ...fake nieuws en over propaganda... ...die uh, beschouwt de RT en Sputnik... ...als dangerous propaganda... ...als gevaarlijke propaganda. Russische uh, zenders zeg maar. Russische staatszenders. En uh, ja, uh, Duitsland kan het weten... ...want een paar jaar geleden... ...vorig jaar is ook nog een, een boek uitgekomen... ...van hoe de Duitse Veiligheidsdienst... ...Duitse pers manipuleert uh, met valse berichten. En zelfs de CIA... Hè, die uh, was, was. ...CIA beetje, uh, ook inderdaad. Maar ja, het gaat hier nu om, om Duitsland... Dus of die weet wat fout nieuws is... ...en dat weten ze zeker... ...omdat ze het zelf aan doen... Maar kennelijk willen ze eenzijdig fout nieuws aan hun bevolking voor schotelen. Ik denk dat ze een voorbeeld neemt aan een, ja, een voorgaande bondskanselier, Adolfje. Als je de leugen wil bewaken, dan moet je zorgen dat de bevolking geïnsuleerd wordt van de waarheid. En dan kan je natuurlijk geen counter-narratives nemen. Dus ik denk dat dit in die lijn zit. Dat je niet wil dat er staatsmedia van andere landen... Die niet zo met je eens zijn, uh, kunnen laten zien waar de fouten in je verhaal zitten. Door als je weer een land moet beschuldigen van weapons of mass destruction, is natuurlijk onhandig als de andere partij zegt van er Zij zijn geen weapons of mass destruction. Dus de, de propaganda-oorlog draait op vo uh, volle toeren en uh, alle partijen proberen elkaar uh, de zwarte piet zogezegd toe te schuiven van nee, jij liegt, nee, jij liegt. En ik denk als je goed genoeg zoekt uh, dat je erachter komt, dat ze allemaal los liegen. Dus uh, de moraal van het verhaal is, let goed op. Uh, of wat er gezegd wordt, of dat onderbouwd is met bronnen. Eh, of er geen agenda achter zit. En eh, raadpleeg verschillende bronnen. En dan krijg je eh, meer kans op de waarheid dan dat je wanneer de eentje volgt. Zeker als het staatspropaganda kanalen zijn. Zoals uh, RT, NOS of CNN de facto. Maar dit gaat ongetwijfeld nog een, een staartje krijgen. Ja. Hallo. Ja, hey. En dan hebben we in één keer de Klaas ook nog. Hey, zijn jullie al klaar? Nee, we hadden net over fake nieuws. Mm. Oh, ja. oké. Okay. Ja, ja, ja. Oh, goed dat ik daar aan bij ben. Ja, nog echt nieuws volgens mij uit Italië. Is dat zo? Iets met de EU en over de, de einde van de vrijheid van meningsuiting of zoiets. Really? Uh, Europe, let's end free speech. Ja, dat stond, er was een link en er stond een stukje over Leeuwarden in. En uh, die hadden dan weer iets uit een andere bron. En er stond in dat in Leeuwarden 20 tegenstanders van... Uh, de mogelijke bouw van een opvangcentrum... Uh, bezoek kreeg van de politie. Oké. Okay. En zij vonden dat een vorm van... Uh, de staat gestuurde sensor. Nou, dat is nogal wat natuurlijk. Als je dat tegen bent, dat je dan... de, de, de voorstanders of de onverschillige mensen... die krijgen geen bezoek. Nee, nee. Er staat verder niet bij misschien dat ze zich... op andere vlakken misschien niet uh, gepast hebben gedragen. Dat weet ik, gedragen weet ik niet. Uh -huh. Maar ik, ik, ik, het was ook meer een vraag. Want ik, uh, ik, ik kon er zo snel niet echt goede bronnen. De, de Twitter van uh, Politie Leeuwarden had het er niet over. Ik, ik heb ook geen boze Leeuwardens erover zien praten. Nou, het kan zijn dat er dus niks is gebeurd. Het kan ook zijn dat ze, ja, dat ze zich nu wat inhouden. Oké. Okay. Nou, we weten wel dat het elders gebeurt in Nederland. We hebben een tijdje terug nog in de, in de uitzending hebben we iemand gehad die... Uh, een bezoekje van de politie kreeg omdat hij uh, kritisch was over de komst van een vluchtelingencentrum in zijn, uh, oh ja. Ja, in, in zijn dorp. Maar als je zeg maar zoiets hebt, van ik, ik ben heel erg blij dat ze komen. En dan een paar van die mensen die uh, doen crimineel gedrag. Dan gaat de politie niet bij je langs van ja, maar je was wel heel blij dat ze kwamen. Maar nu blijkt het criminelen te zijn. Dat gebeurt niet. Of zou dat ook gebeuren? Nou, goed, de politie zal daar denk ik niet zo moeite mee hebben. Ah. Nou, omdat ze dan wat te doen hebben en dan is hun uh, toege toegevoegde waarde voor de samenleving is weer duidelijk. Dus zullen de vragen. mensen nooit zeggen van, oh, het is, hier, het is hier zo veilig, we hebben de politie niet meer nodig. Weet je wel? Ja, dat is maar een gedachte hoor, maar... Ik denk ah, dat uh, politie per een positief effect heeft op veiligheid. Ja? Hey, ik denk ja. dat uh, politie zo weinig effectief wordt ingezet voor dingen die echt belangrijk zijn voor mensen direct. Dat uh, ja, als je er heel logisch naar kijkt, zou je misschien heel goed zonder kunnen. Ja. Je hebt uh, in Bulgarije, heb je bijvoorbeeld ook wel politie. Maar ja, die, uh, ja, die hebben maar weinig budget en die beperken zich ook tot ja, wat algemene zaken reguleren, zoals... Uh, ja, als je ergens niet mag parkeren je doet het toch, dat er dan iets mee gebeurt, dat soort dingen. En uh, nou ja, goed, als je roekeloos bent op de weg, dan willen ze ook wel eens uh, proberen geld van je af te halen. Maar voor de rest, uh, ja, niet zo heel veel. En wat je dan ziet is dat er uh, veel meer uh, privébeveiliging is. Uh -huh. En dat heeft ook, alweer, uh, ja, heeft ook alweer iets positiefs. Want als bijvoorbeeld iemand. Dat zie je hier veel. Dat, dat zie je veel normaler, zeg maar. In Nederland zou het heel raar zijn. Want ja, voor heel veel normale mensen uh, is de verhouding tussen het inkomen en iemand in dienst nemen is zo raar, scheef, dat, je, dat het eigenlijk niet kan. Ja, als ik uh, gewoon. Een, uh, als ik een normale baan in Nederland heb. en ik wil een timmerman in dienst nemen die wit werkt. Ja, dan moet, ik, uh, dan moet ik wel een dag werken om een uur aan de slag te krijgen. En ja, dan, dan bedoel ik niet eens zozeer uh, dat je een uh, hele dag moet werken omdat je anders niet genoeg verdient. Maar uh, ja, qua lasten en uh, indirecte lasten, zoals belasting op eten, belasting op je huis, uh, kunstmatig hogere prijs van je huis. Als je alles meerekent, ja, dan moet je nogal heel lang werken voordat je iemand anders een één uur in dienst kunt nemen. Ja. En dat, uh, dat is hier minder scheef. Dus je ziet hier dat mensen die, uh, die wat uh, zeggen, voor je hebt een leuk huis. Het hoeft niet eens heel gek bijzonder te zijn. Maar een, uh, of je hebt bijvoorbeeld een uh, appartementengebouw. Dan zie je al snel dat mensen samen bijvoorbeeld uh, beveiliging in dienst nemen. Dus het is, hier niet, het is niet heel algemeen, maar het is ook niet ongebruikelijk. Dat, uh, dat een paar appartementenblokken gewoon een hek om hun tuin zetten... en bij de ingangen bewaken, <laughs> Omdat het betaalbaar is voor mensen. En, uh, nou, die betaal... en werkt. Ja, precies. En die, uh, die mensen die daar in dat appartementencomplex wonen... Ja, die kiezen daarvoor om daarvoor te betalen. En ja, die, die bewaker zelf... het is echt niet zo dat hij nou... Uh, maar uh, dat het alleen maar kan omdat hij mijn tiende verdient... van wat die mensen die daar wonen verdienen. Ja, hij zal uh, die mensen die daar wonen en die daarvoor kiezen zullen... over het algemeen een, re een redelijk inkomen hebben... Maar zo'n bewaker, ja, die verdient uh, echt wel meer dan de helft van wat die mensen verdienen. Mm -hmm. en, um, de, dat, en, in Nederland zou dat gewoon niet kunnen. In Nederland, ja, dus kan, je, kan je je voorstellen dat je, eh, uh, eigen flat laat bewaken door een bewaker? <laughs> ja, dat, dat gebeurt bijna niet. En het zou ook, eh, uh, duur zijn. En, uh, ja, ja dat mag ook natuurlijk niet die flat adequaat bewaken omdat die geen wapens mag dragen doorgaan. Nee, dat zie je hier, dat het ook wel iets gemakkelijker gaat. Hm. Ik, uh, je, er zijn hier wel gewoon winkels waar je binnen kunt stappen, waar je vuurwapens kunt krijgen. En ja, in Nederland ja. is dat natuurlijk verboden, adequate beveiliging. Ja, dat zou best wel kunnen, ja. Maar um, het heeft ook wel weer een positief effect, want zodra één zo'n uh, uh, blok bijvoorbeeld er, kiest om te bewaken, dan is het niet zo dat die, die, die bewaakt is wel gerelateerd aan het blok, maar goed als mensen in de buurt zeg maar uh, duister uh, of verdachte gedrag gaan vertonen, ja. Ja, dan moet hij uh, voor het uitvoeren van zijn taak gaat hij daar toch wel wat mee doen. Ja. En zo heeft hij toch een, heeft een uitstralende veiligheidsbewerking uh, op de rest. Aan de andere kant zie je ook wel weer dat mensen die nog weer net wat rijker zitten, ja, die, uh, en die gaan ook gewoon echt op onderzoeken. Die gaan, <laughs> gaan gewoon onderzoeken wie er allemaal in de buurt woont. En uh, die, uh, ja, dat, dat, je hebt ook wel mensen, die, je hebt ook wel individuele gezinnen die gewoon wel vier bewakers hebben rondlopen. Uh, bij, in zo'n verhouding dan beginnen we af te vragen wat zit erachter. Mm. <laughs> uh, waarom, uh, waarom heb je zoveel bewakers om, rond je eigen huis staan? Maar het, het is wel gebruikelijk. En uh, laat ik het zo zeggen, ik, ben, ik heb nu al een paar appartementen hier bekeken. Nou, een van die appartementen, die, dat was zo'n constructie. Daar, uh, als ik dat appartement wilde zien... Dan moest ik, ik wachten bij het poortje... tot degene met de sleutel kwam. En wij gingen door het poortje langs de bewaker. En toen gingen we naar het appartement. Maar nou, op zich vond ik dat uh, helemaal niet raar. En het was ook niet heel duur of zo. In verhouding. Nou, laten we zeggen dat het misschien... Uh, dat het afgegrendeld was... en dat die tuin werd beheerd... Um, dat kostte misschien 35 euro per maand per mm. appartement. Dat is goed betaalbaar. Ja, dat, dat is wel te doen. Maar uh, het was ook echt een hele riante tuin tussen die blokjes in. Het was ook heel netjes goed onderhouden. Nou, het was een goed hek wat, hekwerk wat er omheen zat. Uh, nou, daar zat uh, continu een bewaker bij. Ik vond het op zich een uh, redelijke prijs voor uh, die extra ja. dienst. En, maar er zijn uh, legio-alternatieven. Nou, dan hoef je niet die 35 euro per maand extra te betalen... Ja. En dan heb je een vergelijkwaardige woning. Hè, om de hoek kan je wonen zonder die service, zeg maar. Maar ik, ik vind het wel fijn dat het uh, een beetje relatief betaalbaar is. En nou, dat, dat werkt ook wel goed. En ik hoop dat dit land dat een beetje vast blijft houden. Dat iedereen die bepaalde dingen wil. Als je wil dat je weg heel uh, recht is en goed onderhouden. Dat je goed kunt lopen. Nou, dan betaal je gewoon meer. Ja. En vind je het best dat het schots en scheef ligt. En dat er modder op ligt. Nou, dan betaal je minder. Ja. <laughs> dat, ik, ik vind het wel prettig. En... Uh, maar wie weet, hè, je hebt hier ook groepen... die de overheid pushen om uh, dingen voor ze te doen. Dus het zal ongetwijfeld uh, onze kant op gaan. Maar op dit moment uh, ziet het er nog goed uit. Ja. ja, in Nederland betaal je. Tenminste, in Nederland betaalt gemiddeld 800 euro per jaar voor de, voor de politie. Ja. Nou, ja, dat is, om te vergelijken, kijk, hier uh, betaal je lang niet zoveel. Ja, ja. En uh, voor een klein bedrag heb je in ieder geval uh, een eigen bewaker uh, bij je ja, huis. Uh, <laughs> Dus dat, die ook niet gaat er afpersen als je een arbitraire regel uh, overtreedt. Nee, nee, hij is ten dienste van jou. Hij is, jij die bent zijn werkgever. Hij, hij wil graag dat jij tevreden over hem bent. Dus dat is, uh, dat is een hele goede verhouding. Ik, uh, ik, ik, uh, ik zie het zo als zitten. Ja, uh, ja, de incentives zijn goed. Nee, ik denk dat uh, politie in Nederland... Nou, wat je dan krijgt is bijvoorbeeld dat uh, heel veel tijd wordt besteed... bijvoorbeeld aan het bestrijden van drugs. Ik ben bang dat ze nu... Ik, ik, ik weet niet wat Trump nu gaat doen, maar het zou jammer zijn als Amerika ook weer een beetje gaat regressie gaat optreden met uh, drugsvrijheid. Ja. En dan krijg je weer dat uh, nou, heel veel mensen die gebruiken nooit drugs en dus heel veel mensen gebruiken het alleen maar incidenteel, uh, recreationeel. Maar toch moet iedereen het slachtoffer worden van een enorme dure bestrijdingsmachine. Ja. En, uh, en wat je nu ziet in Nederland is dat heel veel, dat is een ander bericht trouwens. Misschien heb je het al over gehad. Maar dan uh, staat zoiets als VVD's ook voor uh, een soort constructie dat ze het helemaal gaan managen. Dus, het ideaal van de overheid, het ideaal van ons is gewoon dat het gelegaliseerd is. Zodat we niet meer voor de politie inzet hoeven te betalen. Niet meer uh, lijden onder de criminaliteit en dat soort zaken. Dus dat we alleen maar voordelen aan hebben. Ja. Het ideaalbeeld van de overheid is dat ze het complete bestrijdingsapparaat in stand houden om illegale teelt tegen te gaan. En dan extra belasting aanwenden om het zelf te verbouwen. Ja. <laughs> Om een gereguleerde teelt. En dat, dat is hun droombeeld. Dus dat is zeg maar die miljarden. Want volgens mij is de besteding aan drugsbestrijding in Nederland... Wat het totale kostenpost. Volgens mij zit die al in de miljarden. Ja. Daar willen ze gewoon nog meer geld bij hebben... om gewoon ook nog regulier te gaan telen. Nou, en dan, dan wordt het helemaal fout. Want ik, ik heb er op zich geen moeite mee... dat mensen principieel tegen drugsgebruik zijn. En uh, ik vind het heel vervelend voor die mensen... als ze dan zeg maar tegen hun wil via belasting moeten gaan bijdragen aan gereguleerde teelt. Ja. Dat, dat, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat het hun tegenstaat. Maar ik wil ook niet dat ze mijn geld gebruiken om mensen lastig te vallen die drugs willen gebruiken. Als ze, ik, ik, ik weet zelf goed genoeg wat ik wel of niet wil doen. En ja, ik, ik geloof dat het per, per uh, arbeider in Nederland kost iets van 50 euro per maand. Dus ik, ik weet het niet. Ik heb zo'n soort bedrag gezien over wat het uiteindelijk uh, kost om drugs illegaal te houden. En ja, nou, al oh, dat men, vind... menselijk leed. Ja, ik vind het nogal een hoog bedrag. Uh, tenminste, ik weet niet of het waar is. Maar volgens mij uh, was het wel redelijk hoog. En uh, dat is nogal wat schade voor het feit dat je misschien helemaal geen drugs gebruikt ja. zelf. <laughs> ja, maar aan, aan de andere kant. Ik bedoel, als je kijkt naar de legale drugs, weet je wel. Maar er zijn heel veel uh, zeg maar drugs die jij gewoon niet zou gebruiken, omdat je weet dat... dat Ja, dat zou jij je antidepressiva gebruiken? Ik heb het nog nooit Ja, maar ik tegen jou zeggen, kijk, hier wat, uh, ik heb hier een grammetje antidepressiva. Zullen we even gezellig uh, een <lacht> leuke avondje gaan chillen voor de tv? <lacht> ik, <lacht> ik, wil, ik wil het wel een keer. Ja, ah, nee, nee, nee. Oké, okay, nee, ik had gehoopt dat jij wist wat dat, uh, hoe de uitwerking was. Ik weet, Klaas, ben jij er bekend mee? Nou, ik heb er wel eens wat over gehoord, maar ik moet zeggen dat het, het staat heel ver ja, bij mij eigenlijk. vandaan. Zover ik weet ken ik ook niemand die dat gebruikt. Dus uh, schijnt, je in, schijnt je nogal in een vicieuze cirkel te stoppen, toch? Ja, klopt. Ja. Het pro probleem met de antidepressiva is dat het gewoon uh, zwaar verslavend is. En ja, zolang je het gebruikt is er, uh, is er nog niks aan de hand, maar zodra je mee gaat stoppen, dan merk je dat gewoon. En dan krijg je al dingen zoals uh, ja, uh, dat je heel onzeker voelt en... Uh, ...stemmingswisselingen, slecht slapen, al die dingen, weet je wel. Dus dat is, uh, ja, de ergste aan te de depressief de is juist het stoppen ermee. En uh, ja, ik ken iemand in mijn nabijomgeving die dat spul gebruikt heeft. Dus uh, ja, is geen pretje. Nou, maar in ieder geval wat ik wilde zeggen. Ik bedoel, heel veel van de, zeg maar, de legale drugs zou je gewoon niet nemen. We, sowieso omdat je weet wat de bijwerkingen zijn. Die zijn niet altijd positief. Dus uh, ja, de, nee, ja, bijvoorbeeld. Je dan de, de, de, de, de, ja, dus die, die gebruikt het niet. Weet je wel, maar als je die kennis ook zou hebben van gewoon, van de drugs die nu illegaal is, weet je wel, als je zou weten wat de uitwerking is op, jou, uh, op jouw lichaam, dan denk ik dat heel veel mensen dat niet, gewoon niet gaan gebruiken, weet je wel, en juist omdat het illegaal heeft, ja. heeft vooral bij de jeugd even een hele aanzuigende werking, hè? Die, die, die, ze weten er vaak niet genoeg van. En als we als meer kennis zouden hebben van, van drugs, zouden er ook min, minder mensen drugs gebruiken. Ja, Portugal is ja, natuurlijk ja, een ja. goede case van. Maar ja, aan de andere kant, als mensen zeggen van ja, ik, ik weet wat er met me doet en ik wil het risico nemen, nou, dan gebruik ik het. Maar vaak is, het, uh, is alcohol nog slechter voor je dan heel veel drugs die verboden zijn. Dus ja. Ja, het idee is gewoon natuurlijk dat de gebruiker de lasten draagt en niet de ja, ander. Ja, ja, ja. ja, dat is nu ja. ook niet zo. Alle legale drugs kosten daarvan. Kan je gewoon op je medemens afwentelen via verplichte verzekering. Ja, precies. ja, je hebt verplicht recht op een zorgverzekering. En die dekt natuurlijk een hoop van de schade van bijvoorbeeld uh, longkanker als je rookt. Of uh, ja, wat voor problemen je allemaal van alcohol kan krijgen, weet ik niet. Maar vaak valt dat wel onder je verzekering. Ja. En mensen worden nu gedwongen daarvoor te betalen, voor de ongezonde leefstijl van ja, anderen. Ja. En het opsluiten van mensen voor plantjes die die bijwerkingen helemaal niet ja, hebben. Door waarbij bij het enige slachtoffer is, uh, zodra de politie handhaafd optreedt. Ja. ja, natuurlijk ook de kosten van. Ja, sowieso het hele gevangenissysteem aan zich is al uh, best wel raar, weet je wel. Ik bedoel, normaal gesproken denk ik in een libertarische samenleving. Dan zou jij... zijn uh... op compensatie van het slachtoffer. Ja, slachtoffercompensatie inderdaad. Maar nu, nu zit je voor... Uh, als, je, als, je, als je gepakt bent voor iets... Dan zit je voor 150 tot 300 euro per dag... Zit je op de kosten van de samenleving uh, in een kooi. Ja. Ja, <laughs> ja dus, uh... ja, dus het, als er geen slachtoffer is... Dan is er altijd nog, nog uh, degene die gepakt wordt slachtoffer... En de hele rest van de samenleving die voor de kosten ja, opdraaien. Uh, uh... Dus alleen de dader, die wordt er nog voor betaald ook, zijn het justitiële systeem. Dus de dader wordt beloond in het huidige systeem. Ja goed, een Keynesiaan zou zeggen, ja maar hoe het levert weer arbeid op. <laughs> ja het levert zeker arbeid op, maar arbeid is een economic bad, geen economic beauty. Nee klopt, klopt. Ja maar voor hun is dat niet maar dat is dikke boven. Ja nou, ja, het is echt een industrie, industrie is het. Wil ja. één gevangenen? Dat volgens mij zijn die kosten nog, is nog meer dan 150 tot 300 euro, hoor. Ja. Uh, ik bedoel, je betaalt ook voor al die mensen in de jurken, die zwarte toga's. Ja, dat zou <laughs> heel veel zijn als we daar niet... Zo... Dat alleen degene die de kosten veroorzaakt ook betaalt. Dat zou een hele fijne wending zijn. Dan zouden ze het ook niet kunnen verstoppen namelijk. Nu kunnen ze het een beetje verstoppen in algemene middelen. Want oh ja, we moeten die kosten maken, want je wilt toch wel een rechtsstaat? Je wilt toch wel zekerheid? <laughs> ja, <laughs> nou, en dan, ja, en dan word je, dan word je nooit uh, heel bewust van die kosten als het alleen maar verhaald kan worden op mensen die daadwerkelijk uh, verantwoordelijk zijn voor de kosten... Ja. Uh, ...dan gaat het twee kanten op. Dan uh, kunnen ze ons niet uh, zomaar dwingen uh, eraan bij te dragen. Ja. Maar dan wordt het ook heel duidelijk hoe duur het is. Nee, want dan, uh, als je dan al die kosten op de schuldig moet verhalen... ...dan wordt het heel, uh, heel vervelend om schuldig te zijn aan iets. Ja, ja. En dan, dan leg je het beloofd van is dit nog wel redelijk? Is het nog wel redelijk om uh, bijvoorbeeld 10.000 euro kosten te maken... Uh, voor een vergrijp van een tientje. Ja. En misschien uh, kunnen we beter uh, nu, omdat we er allemaal aan moeten betalen, kunnen we ook niet uh, dat geld gebruiken om ons op een simpele manier te beschermen. Bijvoorbeeld met een privébeveiliger. En als je al die afdrachten niet hebt. Dan, want dat, dat is, ik, mensen gaan, uiteindelijk komt er altijd wel een oplossing. Als, men, als mensen niet veilig genoeg zijn, maar ze hebben wel beschikbaar uh, beschikking over bijna hun gehele inkomen dan gaan ze gemakkelijk andere zaken regelen en dan uh, ja dat werkt wel goed wat je ja, vaak je... is beveiliging ook gratis uh, voor wat de grote man nou, bijvoorbeeld in Amerika heb je daar een goed voorbeeld voor die Threat Management Center uh, die uh, beveiligen grote partijen mm -hmm. uh, bijvoorbeeld uh, partijen die tabak vervoeren en vanuit nou, die kosten kunnen ze ook een public service leveren. Dus dat ze ook uh, buurten beveiligen. Oh, echt zo. Ja. En je hebt natuurlijk een uh, goed voorbeeld van uh, malls. Daar loopt private beveiliging rond. Ja, en mensen precies. die op de shoppen, die worden gratis. Tussen aanhoudelijk is beveiligd. Omdat gewoon de ondernemers willen dat het veilig is. Ja, omdat nou, eigenlijk alle, alle gebieden waar economische activiteiten plaatsvinden, zullen ondernemers al willen dat het ja. veilig is. En als je huurder bent, dan zal je verhuurder willen dat het veilig is. Dus heel vaak zal je niet direct als consument uh, hoeven te betalen voor beveiliging... maar zit dat al begrepen in de prijs omdat iemand anders wil dat je je veilig voelt... als je product of dienst bij hem komt afnemen. Ja, precies. Nou, Dat is helemaal waar. En ja. zo zie ik dat ook hier. Dat, uh, in Bulgarije is dat gewoon zo. Er is, uh, het budget van de overheid is hier heel klein. Ja. En, ze, en ze halen gelukkig ook nog steeds houders vast aan een vrij lage belastingdruk... En, um, maar dat zie je inderdaad, dat, dat gebeurt inderdaad allemaal. De winkelcentrums hier zijn inderdaad privé beveiligd. Uh, banken ook. Uh, wat ik al zei, heel veel buurten, woningen zijn gewoon privé beveiligd. En dat is een hele normale gang van zaken. En ook dat op andere goed. vlakken. Omdat het, uh, ook je kan hier, omdat er niet zo'n enorme bak geld in het juridische apparaat zit, hmm. uh, zie je ook meer dat uh, mensen gewoon slimmer gaan handelen. Je wordt meer verantwoordelijk voor jezelf, zeg maar. En dat vind ik een hele grote verademing. Ja. Want als ik uh, kijk, uh, mensen hier vinden het soms wel eens, ja, zien, zien ook wel de negativiteit van. Maar ik, ik vergelijk het dan met het alternatief waarin je in een soort groeiende staat van curatelen terechtkomt. Waarin je eigenlijk niet eens meer kunt spreken, ben ik nog wel verantwoordelijk of volwassen, of verantwoordelijk ja. voor mijn eigen leven. En juist doordat je uh, als je dat meer krijgt, dan krijg je namelijk ook een prikkel vanuit de markt om daar iets mee te doen zeg dus voordat de uh, wat je dan krijgt is dat de bedrijven die zeg maar de best doen om te zorgen van nou zelfs als jij uh, ja, als het niet goed gaat dan willen wij toch een goede relatie houden dus dan gaan we toch proberen via onze service daar iets mee te doen nou dat is die winkels zijn misschien wat duurder of misschien niet eens en Maar die doen het uiteindelijk, dat, het, dat komt wel naar voren als, als positief. Mensen gaan het vanzelf merken als ze zeg maar, niet makkelijk hun recht kunnen halen via andere manieren, worden ze voorzichtig. En dan aanbieders die daar weer op inspringen door heel veel zekerheid te bieden of heel veel goede service... Die groeien langzamerhand dan in hun dominantie. Ja, je en dat kan ook stemmetje met je portemonnee. Precies, ja. En dat vind ik een hele fijne situatie. En ik moet ook zelf leren. Ik merk ook zelf dat ik... Uh, ik ja, ik voel gewoon, als ik nu hier woon... Ik voel gewoon dat ik beter op mezelf moet passen. <laughs> beter moet oppassen wat ik doe. En dat is aan de ene kant, ja, denk je van, dat is misschien vervelend, maar eigenlijk, ik vind het wel een soort verademing. Ja, het is en dan je door wordt de zuurappel ook... heen bijten, maar daarna heb je ook de, de, je de vruchten ervan. Ja, nee, daardoor, ja, ik word ook bewust gewoon voor. Nu, nu zie je, je ziet ook veel duidelijker welke partijen in de markt daar moeite voor doen om je daarin tegemoet te komen en welke niet. Hm. En dat vind ik, uh, ja, dan, dan kun je daar ook voor kiezen. Zeg, nou, dan wil ik toch liever met die andere in zee, zeg maar. Ja, en nu dat... heb je de keuze niet. Ja, nu, het is wat vertroebeld ook en. Uh, Heel veel diensten die worden wel half geleverd door de overheid. Maar ja, er zit een enorme onzichtbare prijskaart aan in Nederland. Ja. En dat maakt het allemaal heel, heel, ja, ik vind dat heel, uh, heel lastig. Want voor heel veel mensen is zoiets als onderwijs of veiligheid, uh, is een soort van zelfsprekendheid. En iets wat de overheid ook alleen maar mag en kan doen. En uh, ja, zou moeten doen. Ja, zou moeten doen. En... Ja, ze doen het ook wel een beetje. En dat, het, het, het, ja, ik, ik, het is wel, uh, ja, het is wel verhelderend om het een klein beetje in de praktijk te zien. Ik wil Bulgarije niet een libertarische samenleving, noemen, maar ver van dat. Maar uh, een aantal het aspecten... Het nou, de, de, de, is Doordat de overheid relatief niet zoveel te besteden heeft... zie je meer ruimte voor marktwerking of is het nu zichtbaar... Uh, de, de keuzes die je kunt maken. En dat vind ik ook wel weer uh, ja, dat vind ik heel herkenbaar. En ik denk dat juist door het, het libertarisch te bekijken... Ja, kan, je daar, uh, ja, kan je dat een beetje plaatsen. Ik denk dat heel veel Nederlanders... die het vanuit een soort statistische uh, blik zouden kijken... die zouden alleen maar klagen. Of, oh, dit heeft de overheid nog niet gedaan. Zeg maar. Ja, ja. ja van <laughs> en, normaal doet de overheid hier iets mee... en nu moet ik zelf een keuze maken wat ik ja, wil. Al, nu heb ik last van de consequenties... dat mensen bepaalde keuzes maken... en dan blijft, worden bepaalde dingen niet gedaan... Ja. Ik kan heel goed, ja, laat ik zo zeggen, als ik in, in een wijk kom waar de weg heel slecht is, of ik kom in een wijk waar de weg heel goed is, hmm. ja, dan weet ik dat die mensen daar zelf voor kiezen. En uh, heel veel mensen kunnen daar ook zelf voor kiezen, want het verschil tussen een en het ander, het is niet, zo, het is niet ondraaglijk, hè? het is echt niet zo dat er alleen maar hele rijke mensen... ...in een mooie wijk wonen... ...en al de rest in een soort plaggenhut uh, ...van het ribbelplastic... Uh, ...of weet dat? Ja, die <laughs> Ja, nee, zo is het niet. Er wonen heel veel mensen... ...die wonen heel, met een mooie auto... ...heel riant. En bijvoorbeeld een vierwielaandrijving... ...wonen ze gewoon in een straat... ...waar geen uh, goede wegdek is. Dan rijden ze gewoon lekker met die jeep. <laughs> gewoon hard en rijden rijden ze gewoon die wijk uit. En dat maakt ze geen reet uit. Die, die mensen willen gewoon besteden... Aan in hun huis. Dat, dat heb je hier. Er zijn heel veel mensen die willen gewoon dat het van binnen goed is. Ja. Die geven geen reet om hoe die straat is. Dat, dat zie je ook wel. Er zijn hier ook wel huizen. Soms ziet het er prachtig uit van buiten. met Marmer en allemaal mooi versierd en afgewerkt. Maar soms zie je gewoon de afwerk uh, spuiten van, de, van het pur en uh, metselwerk en zo. Dat zie je gewoon onaf een beetje. Of ja, niet afgewerkt met mooie laagjes aan de buitenkant nog zitten. Die mensen wonen van binnen, wonen ze gewoon prima en dat vinden ze goed genoeg. En die manier waarop je eigenlijk wat meer, en dat zo zie ik, ik kijk ernaar van mensen kiezen er zelf voor, zo kijk ik er, probeer ik ernaar te kijken. Er zijn hier ook wel mensen die niks te kiezen hebben, maar die zijn overal, er zijn ook genoeg mensen in Nederland die niks te kiezen hebben. Ja. Maar de meeste mensen die wonen gewoon hoe ze zelf, waar ze zelf voor kiezen. En uh, nou ja, als de overheid dan die weg niet doet, en jij doet het zelf ook niet, ja, dan hoef je ook maar 10% belasting te betalen. Dus dat, uh, ja, dat werkt twee kanten op, denk ik. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat een andere Nederlander hier zou komen... die zou alleen maar zoiets hebben van... oh, daar moeten ze echt wat aan doen. Dat moet anders. Iedereen moet dezelfde weg hebben. En dan, ja. moet, het, en dan moet het zo duur worden... Ja. dat je het ook niet meer zelf beter kunt doen... want daar heb je geen geld meer voor. Precies, <laughs> nu, ik heb geen ja. vergunning voor. Ja, en dan... nou, en principe allemaal van dat soort dingen. Dus ik, ik vind het wel mooi. Het is... Ik, ik denk dat Bulgarije een interessant land is om als de libertarische ogen te bekijken. Wat zijn dan echt dingen waarvan je zegt van, uh, van ja, hierdoor is uh, Bulgarije nog niet echt libertarisch? Ze hebben een overheid. Oké, oké, oké. Verkiezingen, uh, mensen die niet opkomen daar, of mensen die blanco stemmen, krijgen geen lege stoeltjes. Het is gewoon een, een, een politieke machtsconstructie en... Um, en een deel van de bevolking is, zit dichter tegen het libertarisme aan. Dat zijn mensen die wat kunnen. En die, uh, die een goed geheugen hebben over hoe het was in, in onder het communisme. Maar er zijn ook mensen die niet zoveel kunnen. Of die een slecht geheugen hebben over hoe het was onder het communisme. En die zijn ook prima in staat om uh, socialistisch links richting communisme te stemmen. Maar uh, ja, wat dat betreft heb je een beetje een tweedeling. Uh, ik denk dat de mensen hier die zeg maar uh, niet... Niet zozeer neigen naar dat de overheid alles moet doen. Er zijn er meer van. Het zijn niet echte libertariërs, maar er zijn meer mensen die er meer naar neigen van de overheid moet niet te veel doen. Um, en uh, ja, aan de andere kant, maar het is niet een, een landwijd gedragen door iedereen ding. Je hebt hier ook gewoon grote groepen uh, die staan te protesteren, die vinden dat de overheid van alles moet doen. En, uh, ik geloof dat hun. de staatsschuld was wel heel laag. Ik geloof met 30% van het product. Uh, die is op dit moment ook aan het oplopen. Hè? De, de, het, ja, die belasting houden ze wel laag op dit moment. Maar ze, ja, ze zijn toch aan wat van die uh, belangengroepen aan het toegeven. Dus, wat dat betreft is het niet een libertarisch land. Maar de, de, de, de, de, de positie waarin ze nu staan en de algemene indruk onder mensen die uh, ja, zeg maar rechts of het uh, liberaal zitten, is wel libertarischer dan in Nederland. Oké, okay, ja, duidelijk. Ja. Je noemde net al uh, de niet-stemmer of de Blanco-stemmer. Maar de, jullie zijn al op de hoogte van een nieuwe partij. Ja, tuurlijk. De partij voor de, de niet-stemmer ik zag hem bij bijkomen ja ja toevallig nog een mening over ik ben van mening dat uh, de liberaalse partij gewoon ook als standpunt moet nemen dat uh, geen stem is geen mandaat mm -hmm. ik denk dat prima te verantwoorden is dus in die zin kunnen we ons gelijk trekken met die partij en ik vind dat we daar bovenop uh, gewoon moeten staan voor uh, het afbouwen in ieder geval het, uh, loskoppelen van de automatische verplichting van wat de overheid opdraagt, dat dat, dat niemand, hè, dat je niet, dat je niet, de opt-out, zeg maar, dat, ik denk dat we dat eraan toe kunnen, moeten kunnen voegen. Bovenop het feit dat je wil dat er geen stem een lege stoel is. Daar ben ik het op zich helemaal mee eens. Dat betreft een prima partij. Maar ik denk dat je daar bovenop best wel, uh, die stoelen, ja, zou moeten willen gebruiken. Om, uh, toch nog meer die vrijheid te vergroten. En ik denk dat, uh, de, de aanpak van de opt-out, ik hoop dat dat iets is wat, Misschien deze keer of op langere termijn uh, wat, wat houvast kan krijgen. Want ik denk dat daar uh, in bepaal, op bepaalde plekken in de maatschappij best wel ruimte voor is. En op de oud zie ik op die manier dat als jij zelf iets regelt, bijvoorbeeld je gaat je eigen onderwijs regelen als ouder. ...voor je kinderen, dat je dan... Uh, dat, ...dat je niet meer gaat zeggen van... ...ik moet geld van de overheid hebben voor dat onderwijs... Maar ...dat je gewoon niet meer die afdracht voor onderwijs hoeft te doen. Ja. Dat zou een mooie stap zijn. En um, ja, dan blijft het ook heel puur. Dan hoef je ook niet... ...andermans geld te claimen, maar dan kun je gewoon zeggen... ...ik wil het zelf anders doen. En ik denk dat dat een hele pure manier is om het te doen. En ik denk dat dat ook een terrein is... ...waarop heel veel behoefte is bij mensen. Want... Heel veel, uh, het is zeg maar onderwijs. Aan de ene kant vinden mensen, je kan niet met mensen gaan praten over dat er geen onderwijs moet zijn. Dat is een brug te ver. Maar uh, dat er onvrede is over het onderwijs, daar kun je vaak, dat is helemaal geen brug te ver. Dat is een brug die al wordt gepasseerd, vaak door mensen. Dus op die brug staan ze al, van dat is niet goed genoeg. En uh, ik denk dat met zeg maar, niet-libertarische stemmers van uh, middenpartijen, dat daar best makkelijk het gebied te bereiken is... waarbij je zegt van... ik moet met meer gemak eigen onderwijs kunnen regelen. Ze willen dan wel graag dingen horen... zoals kwaliteitscontrole of bepaalde garanties. Maar ik, ik denk dat dat een heel... Dat is, dat is een gebied dat kun je bijna zonder offensief innemen. En als je zegt... Dan gaan het gebied, als je het gebied... we gaan onderwijs afschaffen in wil nemen... dan moet je... daar hebben we niet genoeg slagkracht voor... Maar een, een normaal persoon die is best uh, bereik, bereikbaar op het gebied van... Uh, ja, ik wil mijn eigen onderwijs regelen, want dat gaat gewoon niet goed. Het, het probleem is iets, iets wat je vaak hoort als je die stelling ergens deponeert... zijn er heel snel mensen die zeggen... ja, maar dan heb je moslimonderwijs en dat moeten we niet willen... want dan, dan wordt het allemaal jihadisten... Weet je, dat, dat hoor je dan vaak, weet je wel. Ja, maar ik vind... Uh, dat vind ik op zich een goed punt. Want dan, als mensen dat zeggen... Dan daarin zie ik dat ze best wel willen praten... Over het eigen regelen van onderwijs. Mm, ja, maar dan wordt dan, dan, dan het de uitzondering... Ja, maar niet voor moslims. En dan daarna ook nee, nog... Er okay, dat... zijn er misschien atheïsten en die zeggen... ja. Maar ik vind een, een christelijk onderwijs ook niet goed... want dan ga je kinderen hersenspoelen en, met christendom. Ik snap wat je zegt ja. en dat is waar. Maar zij doen dat ook gelijk. met democratie. Ja, Denkbeeldige juridische fictie. Ja. Dan zeggen we oké, okay, niemand mag uh, kinderen hersenspoelen. Met de sociaal in controle. Toelaten, geloof, in, in, ja, denkbeeldig ja. vriendjes zoals de overheid wat juridische fictie is. Ja. Maar is het niet, je bent niet met me eens dat zeg maar praten over de voorwaarden waarop het kan een stap voorwaarts is van de situatie van de overheid. Het moet totale monopolie hebben. Ik ben het wel met je eens dat het een verbetering zou zijn... als de ouders meer keuze hebben. En ik denk ook wel dat er veel onvrede is over... Onder, ja, ik wil het niet eens onderwijs noemen, scholing of uh, Indoctrinatie, leerplicht. Ja, nou ja, dat is het niet eens. Uh, het is een aanwezigheidsplicht. En ja. En uh, <coughs> als je dingen goed kan herproduceren, dan mag je iets eerder weg uh, dan anders. En dan heb je niet de vaardigheden aangeleerd waar je, waarmee je jezelf in je onderhoud kan uh, voorzien in de meeste gevallen. En word je nog eens verboden te werken voor wat je wel waard bent? Het is op dat moment zelfs andersom. Heel veel mensen worden uh, zeg maar uh, op een een soort afstudeer uh, of uitstap uh, richting uh, gezet waarmee ze eigenlijk helemaal niks kunnen maar wel ja, een schuld hebben opgebouwd <coughs> dus het is zelfs nog omgekeerd ze, ze beginnen zeg maar met een achterstand je je wel met... jaren, uh, ja, verspeel, ja, die achterstand dan... sowieso, maar het is niet eens zo dat je daardoor op een soort nulpunt staat. is dat daar nou ook nog op een minpunt, zeg maar. Je moet eerst ja. nog die schade inlopen van je schuld. <lacht> en dan pas kun je beginnen. Als je, zeg maar, niet zat... als je niet in dat gebouw was geweest, volgens de aanwezigheidsplicht. Ja. Maar je had ook vervolgens alleen maar op de gekeken. En, en ja, herhalingen. Ja. Ja. Dan was je zeg maar verder geweest <lacht> dan, ja. dan sommige mensen nu. <lacht> als ze toch ja, zijn afgestudeerd. Schuurt, ja. En een... ja, helemaal waar. Het is een enorme uh, dit is natuurlijk immoreel om <kwijnt> kinderen te dwingen tot arbeid. En daarnaast uh, uh, stamp je er allemaal verkeerde ideeën in over hoe de wereld zou werken. En je geeft ze geen vaardigheden mee waar ze zichzelf kunnen bedrijven. Ja. En als je dan ook nog eens een keer verder laat leren, tussen aanhalingstekens, dan uh, denken ze dat ze iets aan hebben en zaten zichzelf ze op met een grote schuld. Doordat ja. ze misleid worden. En uh, komen ze inderdaad op een hele grote achterstand en, en afhankelijk positie. Uh, de, ja. de wereld verder in en dan mogen ze wel uh, uh, leiders, misleiders, meesters kiezen over anderen. Dat is natuurlijk bizar voor weer, woorden. Maar wat jij, uh, nog even wat jij, uh, dat met die religies, dat, dat kennen we nu toch al. Ons onderwijssysteem is toch al zo dat jij uh, aan de ene kant een soort onafhankelijk uh, schoolsysteem mag opzetten... Volgens een bepaalde religieuze uh, stroming. Hm. Maar aan de andere kant daar wel uh, belastinggeld voor mag gebruiken. Om dat te bekostigen. Ja, maar de, Volgens mij is dat de huidige, dat is de huidige situatie van ons. Uh, um... Je hebt dan de controle moeten we voldoen aan allerlei regels en zo, hè? Heel veel controle en zo. En je, hebt, je, je ziet vaak bij die hele streng christelijke groepen. Die willen dan toch echt uh, op hun manier dat doen. En ook dan uh, ja, hun ideeën over homo's uh, en zo uh, bij de kinderen erin stampen. En dan zie je dat daar dan uh, problemen ontstaan door die, uh, ja, de mensen die kan controleren. Die, uh, ja, die doen dan daar, daar dan moeilijk over, hè? Die gaan dan, uh, zeg maar, proberen toch uh, in te grijpen in dat onderwijs. Ja, precies. Dan, dan er moet, dan moet verplicht uh, op, school, op die scholen verteld worden dat uh, homoseksu homoseksueel zijn oké okay is. En uh, er moet ook een homoleraar daar uh, mogen werken. en uh, Ja. Oké, nou, daar ben ik niet van op de hoogte, maar het verbaast me niks. Nee, goed, maar dat is een voorbeeldje. Ja, nee, maar omdat je noemt van die moslims, maar ik bedoelde, ik, ik snap wat je zegt, maar volgens mij mag dat al. Volgens mij mogen moslims al een school Nee, Ja, klopt, maar die moeten dan okay. die regels voldoen ja. van de onderwijsinspectie. Ja, of zo. Ja. Dus ze moeten ja. daar gaan vertellen: van ja, je, je mag homo zijn ja. en een homo leraar moet op een moslimschool les kunnen geven. Ja. Dus ja. Nou, ik, ik, ik, ik denk toch dat daar, uh, onderwijs is toch wel een gebied, ik, ik denk dat toch wel, want heel veel, er zijn genoeg ouders die ervaring hebben of zich kunnen inbeelden, een soort onvrede met basisonderwijs en dat ze uh, zoiets hebben van ja, als jij dat zelf wilt doen, hè, er zijn heel veel initiatieven nu voor bepaalde democratische of vrije scholen, nou, en die, die krijgen niet altijd uh, geld en het uh, zou mooi zijn als ze dat ook niet hoeven, dus dat die ouders die zeggen van nou, wij, gaan, uh, wij gaan deze school steunen dat die dan zeg maar, daar wel zelf voor moeten betalen... dat, ze, dat je die opt-out-mogelijkheid krijgt. Van, nou, dan ga, maar ik ga wel... Dit, dat zou bijvoorbeeld ook met uh, oude dagsvoorziening... dat je dat zelf regelt. Ja. Dat je dan opt-out kunt doen uh, voor wat er voor je wordt geregeld. Of arbeidsongeschiktheid, of whatever. Ontslagverzekering. Alles wat nu wordt geregeld het zou mooi zijn... Dat, dat je het zelf mag doen. Maar dat het dan ook betekent dat je die afdracht niet meer hoeft te doen. Want dan krijg je goede Want je mag alles wel heel zelf doen. Ik mag best wel geld uitgeven aan onderwijs. Bovenop alles wat ik al afdraag. Maar dat is niet een ideale situatie. Dat is ver van ideaal. Dat is, dat is eigenlijk uh, verlammend, onmogelijk makend. Uh, hoe dat nu is. Hey, uh, en het zou mooi zijn uh, als dat... Uh, als dat kan. Ik denk dat dat voor ons namelijk een, een libertarische benadering is van de situatie dat we niet mensen tegen wil en dank uh, de vrijheid in gaan trappen met onze standpunten. <laughs> maar dat we zeggen van nou als je het zelf doet, dan, uh, dan mag je dat budget zelf besteden, zeg maar. Zo. Ja, dan komen er ook marktpartijen die erop inspringen... en op een gegeven moment krijg je goed producten... en dan wordt het heel makkelijk Precies. voor de achterblijvers om ook over te stappen en dan faseer je zo het oude, falende ja, systeem ja, uit. Leiden, leiden door voorbeeld te zijn, dat is denk ik belangrijk. Want ja. ik denk dat, vooral op onderwijs... onderwijskost nu volgens mij, of je nou wel of niet een kind hebt... Als je een baan hebt, betaal je wel iets van, nou weet ik, honderden euro's aan onderwijs. Volgens mij per maand. Hartstikke duur is dat. En uh, ik geloof gewoon, ik weet gewoon bijna zeker dat als jij dat uh, echt vrijgeeft, dat mensen veel goedkoper, veel betere alternatief onderwijs kunnen vinden. Ja, dat Vrouw, zie je uh, in India uh, al. Ja? Daar uh, zelfs de armste mensen die gaan naar uh, die de de niet scholen. Nou, <laughs> uh, ook, maar het staatsonderwijs daar zo slecht. Uh, ja, als, als, uur, als ik dat... een goede manier had om uh, contracten, uh, zeg maar, af te. of na te kunnen laten leven. Ja. Ik, ik zou in opleiding, uh, in echt opleiden. Hè, dus dat je mensen een, een gebruik, een bruikbare vaardigheid bijbrengt. dan zou ik alleen maar meerwaarde zien. Ik ben inderdaad van mening dat als jij een capaciteit hebt. en iemand anders heeft geld. Je betaalt gewoon je opleiding als je daarvoor in ruil... ...jij die vaardigheid gaat inzetten voor zijn uh, diensten. In die zin, uh, dat is een beetje ingewikkeld gezegd, ...maar het is denk ik heel normaal dat een potentiële werkgever... ...jou een opleiding betaalt. Dat is een traineeship. Ja, tuurlijk. Want als jij iets kan, dan is de, de ja, je moet wel op een of andere manier denk ik vast kunnen leggen dat er een, een bepaalde uh, return of investment komt. Ik denk dat dat voor heel veel mensen een rijk aspect is. Maar uh, dat is ik heel normaal. Dat dat, ja, wat uh, je nu al vaak ziet is dat mensen een traineeship uh, lopen en als ze binnen zoveel jaar dienst gaan, dan moeten ze een deel terugbetalen. Ja, yeah, de maar de, ik denk prima. dat dat... Uh, dat dat beter is dan dat je ja, een beetje doelloos uh, een, een, een onbruikbare studierichting in binnenwandelt en met uh, 20.000 euro studieschuld uh, het leven instapt. Ja, wat, wat, is dan, wat is dan erger? Dan is het toch, ja, als het een bedrijf zegt, nou, wij geven jou deze training. En uh, als je drie jaar voor ons werkt, dan, uh, dan kost het je niks. Ga je eerder weg, ja, dan willen we een deel van ons geld terug. Maar... Ja, je leert uh, ja, vaardigheden die daadwerkelijk nodig zijn in praktijk. Ja, nou, er dan... zijn vast heel veel diermanagement mensen die uh, afstuderen en daarna toch ja, een of andere administratieve baan moeten vinden. Om hun uh, studieschuld van weet ik hoeveel af te lossen. Ja, dat is toch, ook, ja, is dat, dat niet, dat, dat vind ik uh, sommige mensen een beetje. Beetje hyper tegen het feit dat een bedrijf zeg maar jou kan ja, laten achteraf kan laten betalen als je bij hun weg gaat voor de gratis opleiding. Uh, maar ik vind het juist heel raar dat wij toestaan dat uh, massas uh, hele jonge mensen uh, met een schuld hun uh, volwassen leven instappen. Ik vind dat heel raar. Vooral als ja, het gaat om opleidingen waarvan je van tevoren weet, nou, uh, het is dadig om daar zoveel geld voor te vragen. Ja, en de schulden die ze aangaan is maar een deel van de kosten. De rest van de kosten wordt natuurlijk gedragen door andere belastingbetalers. Nee, precies. Dat is, het onderwijs is gigantisch duur voor ons allemaal. Hm. Uh, Iedereen, en dat is zelfs als je, ja, wat ik zei, als je geen kind, volgens mij kost het tussen de 300 en 400 euro per belastingbetaler per maand onderwijs. Ik weet het niet, dat is zo'n hoeveel zit er niet in onderwijs? Dat gaat om tientallen miljarden. Maar dan uh, heb je zoveel werkbevolking, 10 miljoen of zo. Maar nou, je zit al snel uh, op een uh, paar duizend uh, per jaar. Nou, dat vertaalt zich al snel naar een paar honderd per maand. En volgens mij is het wel ik weet het niet uit, ik doe nu gewoon wat heel bruut rekenwerk uit mijn hoofd, maar. Volgens mij kost het een paar honderd euro per maand per werkende uh, ons onderwijssysteem. Levenslang, hè? Dus <laughs> iedereen, ongeacht of je kinderen hebt en ongeacht hoe oud je bent, elke maand dat je belasting betaalt, zit daar uh, een paar honderd euro onderwijs in. Schaling. Dat is een hele ja, scholing uh, aanwe aanwezigheidsplicht. Ja. Daar, dat is, en dat, is, dat vind ik, een, ik weet vrij zeker dat het goedkoop kan. <laughs> daar ben ik van overtuigd. Ja, ja. zeker. Nee, goed, dan gaan we nog even naar uh, de column van Henk toe. En uh, als het goed is, gaat die column over uh, de doodsbedreigingen van Sylvana versus de toespraak van Trump. Hallo, ik ben Henk. En ik wil het graag met jullie hebben over moreel tijdsgevricht. Ik uh, zal zo uitleggen uh, wat ik daar nou weer mee bedoel. En dat doe ik aan de hand van uh, wat, er vandaag, ja, wat er van de week een beetje in het nieuws was. Uh, doodsbedreigingen aan... Uh, Sylvana Simons en de 100 dagen plan van uh, Trump. Moordeel tijdsvergewricht. Uh, om dat een beetje te uh, bevatten. Uh, uh, terug naar de klassiekers. Uh, laatste weken ben ik een beetje mezelf aan het uh, verdiepen in uh, oude Griekse filosofen. En ja, die hebben toch heel veel met, uh, met uh, moraliteit en uh, moreel handelen en, en ritme en uh, ja en dat dan allemaal een beetje in de tijd. En ja, als je dat uh, afzet tegen een hedendaagse, dan is uh, Griekse filosofie eigenlijk een soort verademing. Het spreekt een soort hang uit naar naar eeuwige universele consistentie. In tegenstelling tot het nu, wat veel meer gaat over persoonlijke, gefragmenteerde, morele, op opportunistische moraliteit. En, en, um, en, en beide botsen een beetje met elkaar. En nou ja, een van de dingen wat ik heb geleerd van... Uh, van het duiken in de Griekse filosofie is, ja, voor hun staat strijd een beetje vast. En als je dan kijkt naar uh, welke neigingen zijn er nu, dan is het van, uh, ja, het moet nu voor eens en al uh, over zijn. En, en, en daarin ontsporen heel veel goed bedoelende mensen... Een soort van uh, fascisme, ja, dat uh, je iets levends probeert dood te maken. Of het nou anti-rook is, of uh, anti-zwarte piet, of uh, weet ik veel wat, anti-scooter. Uh, het moet uh, nu voor eens en altijd uh, over zijn, want het is al 2016, verdomme. En uh, nogmaals, ja, moreel hè? is 2016, verdomme. Alsof we nog maar enkele kleine stapjes nodig hebben. Om eh, in de grote moederschip. Waarmee wij ooit een keer als mensheid hier op aarde zijn gezet. Dat we daarin weer kunnen worden eh, opgenomen. Ja, dat wij onze tijd hier op aarde hebben volbracht. Is dat zo? Of eh, leven wij in een... In een, in een in, in, in, in, uh, ja, in een eeuwige strijd. Waarbij het de bedoeling is dat we die gewoon wat netter leren voeren. Hè? Dus dat je elkaar uh, ja, op een bepaalde manier respecteert. En dat je de argumenten eruit probeert te pikken. En uh, dat. Uh, probeert uh, te koppelen aan je eigen denksysteem. En ja, uh, dat is, schijnt toch vrij moeilijk te zijn tegenwoordig. Uh, de diepgang van de meeste filosofieën is denk maximaal drie zinnen lang. Drie zinnen lang. En, uh, en dan moet het ook weer snel over bier en tieten gaan. En er is niks mis met bier en tieten. Maar uh, uh, het, it, het zijn niet echt, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, goede fundamenten van uh, moraliteit, uh, zeg maar. Ik bedoel, het zijn prachtige dingen, maar uh, het, ze zijn vrij beperkt in hun uh, uh, uitwerking. Hè? Ik bedoel, en, en bier kan je zelfs nog uh, instabiel maken. En tieten, ja, eigenlijk ook wel. Dus, hè. Uh, ja. en het is juist dat je bij een fundament moet zoeken naar, ja, stevigere dingen. Uh, dingen die de tijd meer zullen doorstaan. Uh, bier slaat dood, tieten gaan hangen. En uh, ja, en, en, en, en ja, bestaat er zoiets als een klassiek biertje? Dat niet. Klassieke tieten wel. Maar, uh, ja, op een gegeven moment uh, neigt dat ook alweer naar de necophilie. Dus, uh, ja, ergens moet er een ritme zijn dat je kunt genieten van de simpele dingen. Terwijl je moreel uh, rechtschapen bent. En, uh, nou, dat lukt Sylvana Simmons zelf niet. Ik denk, als je... Ik denk dat als je uh, vanuit je Calimero-stand uh, uh, mensen een schuldgevoel gaat uh, aanpraten, ja, dat je een persoonlijkheidsprobleem hebt. Uh, heel veel theorieën over um, uh, ongezonde relaties gaan daarover. Uh, uh, en of vernedering, nou ja, dat kan dan zijn. Ja, als je zo moet omgaan met... Uh, stel je nou eens voor, je bent jong ja, en je maakt een grapje over een Surinaamse uh, kindje. Ja, ja, ben je best wel een asshole. Hè, maar goed, dan ben je nog kind. En nou, als je volwassen bent, dan moet het zich een beetje egaliseren. En ja, dan... Um, dan ja, als je dat dan nog steeds nodig hebt, dan... Ja, ben je eigenlijk kind gebleven. Hè? Dan ben je, niet, ben je niet bezig met egaliseren. En, uh, maar ook niet als je uh, als slachtoffer, als kind slachtoffer blijft. Hè? Ook als uh, uh, neger die voor Zwarte Piet is uitgemaakt. Uh, ja, zul je een keer jezelf eroverheen moeten zetten dat uh, niet elke blanke... Uh, een slavendrijver is of uh, geprofiteerd heeft van de slavendrijverij of daar uh, moreel uh, mee eens bent en, en, en toch gaan sommige mensen voor die positie dat uh, je bent een asshole als je uh, nou ja als je gewoon uh, van een beetje gewenning houdt en, en die zwarte piep blijft voeren wat ik denk dat verdwijnt vanzelf want uh, uh, kinderen staan er nu wel openen voor, voor uh, die Zwarte Pieten, maar uh, ja, die volwassenen die kunnen het gewoon niet meer trekken. En ja, voor een deel komt het ook door decennia lang foutief politiek handelen. En ja, dan zoeken ze dit slagveld op, maar moreel valt er niks te halen. Het is centimeterwerk en het gaat nergens over. En uh, want uh, er, er zit iets diepers, zeg maar, wat, wat er misgaat in Nederland. En dat heeft gewoon te maken met hoe, uh, ja, wat mensen verwachten van de staat Nederland. En ja, ergens verwachten ze of zo dat ze uh, niet hoeven te roeien aan het uh, galijtje. Maar als je de uitspraken van Rutte goed uh, luistert, dan heeft hij toch duidelijk overigens... Hè? Mijn schouders eronder... en samen vooruit. Hè? Ik bedoel, hij liegt er verder niet om. En... Ja, is dat nodig voor een natie? Um, de Grieken dachten... Maar redelijk wel. Um, want... Um, ja, je hebt een bepaalde strijd nodig. Hè? Het, het, het is niet zomaar af en klaar. En... Uh, en ja, je, mensen moeten wat te doen hebben. Hè? Alleen uh, de kunst is om, uh, om uh, die samenleving uh, moreel te vormen. En dat betekent dat je mensen geen, uh, geen, geen uh, valsheid voorhoudt van, nou we mogen al wel mee hè? En dit is de wil van het volk. En dit is goed voor Nederland. Ja, want, uh, ja, daar komen die kogelbrieven ook wel een beetje van. Hè. Ik lees uh, ook wel links en rechts van, ja, Sylvana Simmons heeft het er zelf naar gemaakt. Nou, dat valt wel mee, maar het belangrijkste is dat iedereen een beetje slachtoffer is. En dat is niet wat je wil, je wil met elkaar winnaar zijn. En dan moet je hele andere koersen varen. En, uh, maar ja, dat, dat staat zo ver van uh, de mensen af, dat uh, ja, het, het, is, het is wel heel lastig uitleggen van uh, welke denkpatroon daarbij hoort. Hè? Soms moet je gewoon dingen op kunnen geven, zoals uh, je beeld van Zwarte Piet. Hè? Ik bedoel, ik zag uh, geen stijl vorige maand, uh, de blokker. Uh, reclame volgen. Waar, waarin dan de uh, Zwarte Piet ontbrak. En dan gingen ze de alarmbel uh, rinkelen. Maar als je dan bekijkt naar moraliteit, dan kun je ook weer afvragen van is er uh, werkelijk een reden tot paniek? Ja. In het hier en nu wel. Maar op een lange termijn, nee. Dan kun je net zo goed loslaten, hè? dus foei, ringstel. En, en, en daar lijkt het gewoon continu aan te ontbreken. En ja, dan sluit ik even af met Donald Trump, want die heeft dan ook iets gedaan op dit uh, vlak. Voor mensen die het uh, uh, alweer vergeten zijn, want zo snel gaat het allemaal, maar, oh, Trump is uh, gekozen en het heeft hij een beetje gedaan door enkele bouten uitspraken. Sterker nog, hij heeft, zich, hij heeft een beetje iedereen tegen zich in het harnas gejaagd. En wat je daarmee een beetje kreeg was een moral suspense. Het lijkt op suspense of disbelief. Van iets moet zo uh, niet waar zijn dat mensen denken, "Hè?" En, en dan gaan mensen het geloven omdat het absoluut niet waar is. En, en, en dat het is dit ook een beetje. Want op een gegeven moment was hij dan gekozen. En van links en rechts ja, zeiden ze dan dat Trump maar een kans moest krijgen. Zelfs vanuit het Hillary kamp, ja, die uh, Trump toch aardig gedemoniseerd had. dan geeft die man een kans. Dat is natuurlijk raar. Hoe kun je dan nou zeggen, ja, met, je, met morele, morele tijdsgevrichten in je achterhoofd. Hoe kun je dan nou zeggen als je... Ja, een week tevoren nog had gedemoniseerd. Mensen trekken dat niet. Hè? Dat is geen leiderschap. En, uh, maar ja, Trump die speelt denk ik een heel ander spelletje dan waar uh, een aantal libertariërs uh, op hopen. Hè? Namelijk uh, ja, dat het een soort uh, goed, goede grap is ofzo. Ik denk dat dat wel een beetje tegen gaat vallen. Want uh, uh, In zijn 100 dagen plan heeft hij het voornamelijk gehad over het uh, afschaffen van TPP. Mijn uh, hoofd is dat de Trans-Pacific Trans uh, uh, Pact en uh, een handelsverdrag met uh, een aantal, ja, toch vrij kleine, kleine tot middelgrote landen uh, rondom de Pacifische slash stille oceaan. Waaronder Nieuw-Zeeland. En, en Trump houdt vol dat, uh, dat, uh, dat je niet van zulke grote verdragen moet sluiten. Want het is oneerlijk, want, en waar hij dit dan vandaan had, weet ik dan niet. Uh, dit schaadt de Amerikaanse werkgelegenheid. En ja, ik heb niet zo de Nieuw-Zeelanders voor mijn hoofd, die in mijn, voor mijn. Geestersoog die uh, de baantjes inpikken van uh, hardwerkende, goed bedoelende Amerikaan. Uh, ik denk dat dat wel meevalt. Dus ja, wat is dan de real deal? Uh, ja, ik denk dat het systeem sowieso al een beetje rammelt en shakes, want uh, het is niet houdbaar. Uh, Amerika kan niet heel veel meer oorlogen voeren. Hè, ze hadden in 2001 nog maar slechts uh, zeven schurkenstaten. Nou, volgens mij zijn er nog maar vijf van over of zo. Dus uh, en, uh, waaronder Iran en Noord-Korea. En uh, ja, op een gegeven moment houdt dat op. Dan moet je iets anders uh, verzinnen waardoor het leven spannend wordt. Waardoor mensen. Uh, ja, wapens gaan produceren en gaan verhandelen en waardoor dan weer olie moet worden opgepompt en waardoor eigenlijk dan de hele economie weer uh, moet draaien, zeg maar. Uh, ja, op een gegeven moment houdt dat systeem op. En, uh, en ja, kijk het goede is dat er aan uh, oplossingen wordt nagedacht hè, van uh, wat is er nodig. Maar ja, het slechte is dat het met ontzettend veel leugens gepaard gaat, en, um, ja, waaronder dus van uh, waarom vechten we, uh, waarom zijn we in oorlog met de islamitische staat en, um, en hoe erg is die dreiging, hoe erg is de dreiging met Rusland. En, um, want mensen raken gewoon in normale discussies daarover gewoon de weg kwijt. He? En uh, ja, dat is het dan, denk ik, ook een beetje van als het gaat om moreel uh, tijdsgevricht, uh, zul je toch een beetje bij jezelf moeten zoeken, maar dan wel bij je eigen verantwoordelijkheid. En, uh, en nou, kun je handelen met Nieuw-Zeelanders wat je wil, maar uh, ja, het zal uh, de Nederlandse of Amerikaanse economie. Uh, ja. ...niet veel schade of zo. Als je het maar met de juiste intentie doet. He? En hoeveel mensen kunnen nog zeggen dat ze met de juiste intentie handelen? He? Ik bedoel, um, en, en, of zelfs met de juiste intentie dingen laten. Ik bedoel, kijk... Het, met, als het gaat om moreeltijdsverwicht, dan is het ook een beetje van wanneer gebeuren de dingen? Hè? Is het op het juiste moment? En uh, ja, kijk, heb ik, heb ik de vorige keer misschien uh, te vroeg geklaagd over uh, dat ik dit jaar nog niet gepijt uh, ben? Of uh, had ik het jaar nog even uit moeten zingen? Hè? En uh, niet zeg maar... Uh, het jaar al uh, uh, te veel een negatieve kleur moeten geven, terwijl ja, het er toch nog uh, ja, een maand en een week over is. Yeah. Um, ja, kijk, dan kom je dus een beetje in de vragen die horen bij het moreel tijdsgevricht. Um, en ja, dan heb je ook weer dingen te doen. En als je dingen te doen hebt, hoef je ook weer minder oorlog te voeren. En uiteindelijk, ja, is dat een beetje waar de Libertarische Partij voor staat, minder oorlog en uh, meer eigen verantwoordelijkheid. Uh, dus ik hoop dat ik zo een beetje mijn steentje heb uh, bijgedragen en uh, nou ja, en anders... Uh, Merk ik het wel. Ja, dat was dan de column van Henk. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Ja, dan gaan we nog even naar het volgende bericht toe. The war on cash. Ja, de oorlog op uh, contant geld neem ik aan dan. Hè? Ja, ja contant geld is anoniem en dat vindt ze vervelend. Ze willen alles kunnen controleren zodat ze precies weten waar jij elk centje verdiend hebt. En dat ze alles kunnen belasten en afromen en pakken als ze het nodig hebben. En dat was al eerder in India gebeurd. Dat ze de grote bankbiljetten verboden hadden. En groot is dan uh, niet uh, spectaculair. Het is 14 en 7 pond, geloof ik, of zo. Uh, Equivalente bedragen. Ja. Mag om uh, 500 of zoiets, 1000? Ja, roepies. Maar in, in pond is dat dan 7 of 14 pond, zo. Voor in euro's, nog iets elders. Ja. Maar ook in Uruguay, Australië en. Nou, in Spanje ook. Dus in, tenminste, in Spanje hebben ze alle kast, uh, contante transacties boven de 2500 euro verboden. Dus uh, ja, en daar proberen ze natuurlijk zwart werk mee tegen te gaan. En. Uh, Belastingontwijking en mensen die, die elkaar contant geld betalen. Maar ja, dit betekent natuurlijk alleen maar dat, er, ja, dat mensen daar alternatieven voor dat, voor dat geld gaan zoeken. Ja, we gaan misschien in bitcoin of in. De, ik begrijp zelfs dat in Griekenland. überhaupt heel veel in ruilhandel gedaan wordt. Zeg maar. Dan wordt er gewoon van: nou, jij krijgt zoveel olijven, dan krijg ik zoveel toiletpapier van jou of zo. Er of, ja. wordt gewoon geruild gewoon in goederen, zeg maar, om alle eurotransacties te vermijden. In Griekenland hebben ze ook nog heel veel uh, cryptocurrency en alternatief uh, geld, zeg maar, hè? Ja, een soort lokaal geld of zo. zo. Ja, lokaal geld, uh, weet je, met tijd voor tijd. Of... Ja, van die let's heette dat vroeger, geloof ik. Uh, ja. ja, maar ook uh, cryptocurrency rukt daar ook heel erg op. Maar ja, ik begrijp dat in Frankrijk is het ook al verboden, geloof ik, om goud te verkopen voor contant geld voor meer dan 500 euro. Dus dat betekent dat je niet eens één... Gouden muntje voor contant geld kan verkopen. Okay. Hmm. En het, het doel, een ander doel daarvan is dat het is natuurlijk alles kunnen controleren en iedereen. Maar het is ook uh, een manier om naar negatieve rentes te gaan. Dus als ze contant geld afschaffen en er komt weer een crisis... Dan is bij de, de volgende crisis zal het niet meer voldoende zijn om de rente naar nul te, te duwen. Dan moet je de rente negatief maken. Maar als er contant geld is, en de rente is negatief, dan zeggen mensen, ja. Dan, dan zet ik mijn geld op een spaarrekening en dan wordt er gewoon elk jaar zoveel van afgehaald, Weet je wat ik dan doe? Dan neem ik het gewoon op allemaal en dan leg ik het in een sok en uh, in de matras neer. Ja. Want dan heb ik in ieder geval nul rente. Dat is altijd beter dan negatieve rente. En dan, en dan krijg je een bankrun, want dat, dat geld hebben al die banken allemaal niet. Als mensen al geld gaan opnemen. ...en dan gaan die banken fiet. Dus wat ze dan eerst gaan doen is... ...contant geld afschaffen... ...en dan kan je je geld überhaupt niet meer opnemen... Zeg maar. ...dus dan moet je het wel in die bank laten zitten... ...en dan moet je die wel die negatieve rentes... ...van 5% eten elk jaar. Ja. Maar je kan toch ook gewoon spullen kopen... En, uh... Ja, en daar hopen ze dan op. Hè. Zo, dat is de manier om met lage rentes om de economie te stimuleren. Want de Keynesianen zeggen altijd ja. consumeren. Consumeren dat is het geheim tot een economie versterken. Dus dan, het idee is dat jij dan inderdaad zegt, nou dan ga ik niet meer sparen. Dan ga ik wel uh, spullen kopen. Ja, maar ik bedoel spullen die in de verloop van de tijd meer waard worden. Ik heb bijvoorbeeld post-sales, je ook nog doen? Ja, Kunst. ja nou, dat, dat soort dingen komen ook altijd in een bubbel terecht... als, als ze die rentes weer heel erg omlaag doen. Uh, investeringen is daar ook een voordeel van. De Dow de heeft vandaag weer een nieuw record gevestigd geloof ik. En, en dat doet het al een hele tijd. En dat, uh, dat is natuurlijk alleen maar omdat mensen hun geld uh, stallen in, liever in aandelen omdat ze dan, uh, dan op een spaarrekening. Zeg maar. En we maar denken dat iedereen vertrouwen in hem heeft. <laughs> nee, dat komt door een lage rente. <laughs> <Ja>. <laughs> hij moet zeggen, de rente loopt in Amerika wel op. Dus dat is een heel groot gevaar voor de aandelenmarkten. Mm -hmm. dat, uh, dat, want want hij, hij wil eigenlijk een 1 biljoen aan extra geld gaan uitgeven. voor stimuleren van de economie. Noemen ze dat dan? Hè? Dus infrastructuur aanleggen, allemaal. Ook weer Keynesiaans. Maar dat komt niet meer uit de centrale bank. Want die zijn er opgehouden met uh, Quantitative easing heet het dan, met geld drukken. Dus, de, dus moet het echt geleend worden. En dat betekent dat de rentes omhoog gaan om dat geld te lenen. Dat zie je nou ook gebeuren. Mm -hmm. En uh, ja, als die rentes natuurlijk omhoog gaan, dan is het op een gegeven moment wel weer heel slecht voor de aandelenmarkten. Die kunnen dat niet hebben. Die drijven op goedkoop geld. Ja. Ja, dan krijg je weer een crash en dan gaan ze het na weer de rentes enorm laag doen. Een hele weg bail en, uh, ja, ze zorgen ze dat er altijd wat te interveneren en te is voor dat ze dat ze altijd een reddende engel moet zijn. Zeg maar gewoon door zelf een eindeloze reeks problemen te creëren. Kwestie daar is ook nog dat in Italië, daar hebben ze ook nog een. Uh... De pintransacties aan uh, banden gelegd. Je mag niet meer dan 1000 euro per dag. Of meer dan 5000 per maand. Uh, uit de geldautomaat uh, pinnen. Mm, ja ik, ik denk vooral de Chinezen. Die zijn daar nou meesters in geworden. In het ontduiken van dit soort dingen. Want die, uh, die hebben natuurlijk al hele tijd te maken. Met kapitaalcontroles en zo. En, en nou ook met een dalende yuan. Die hadden bijvoorbeeld van die dingen om... Uh, om een domeinnaam te kopen. Dan koop je gewoon een, een, een ja, enigszins bekende domeinnaam. En uh, ja, die mag je gewoon betalen. Zeg maar. maar als je dan naar het buitenland gaat, dan heb je die domeinnaam nog steeds. En in het buitenland kan je die dan weer verkopen. En zo kan je geld gewoon het land uitnemen. Uh, of inderdaad met een, uh, een rechtszaak en dan zetten uh, we ja. zeg maar rechtszaak inderdaad. Gelijk, uh, gelijk toegeven en ja. schuld betalen. Dus ik denk dat dit soort dingen, als het misgaat, dan zijn mensen toch enorm creatief. In India begreep ik ook bijvoorbeeld dat ondernemers die dan ja, geld hebben liggen, contant geld wat ze niet kunnen inwisselen voor kleinere biljetten, die gaan nou hun werknemers maanden salaris vooruit betalen. En ja, dan, dan uh, zitten die werknemers eigenlijk met het probleem, want die moeten dan dat geld gaan omwisselen. Maar zij proberen dus zoveel mogelijk nou van dat geld af te komen en dan ja, dat dingen naar de toekomst toe al vooruit te betalen, zeg maar. En, en het is ook zo dat, er, dat wat rijkere mensen die uh, contant geld in huis hebben, die, die kunnen dat inruilen bij armere mensen. En die krijgen dan een premie. En die gaan dan in al die rijen staan om dat om te wisselen. Ah, ik denk dat die Italianen die gaan natuurlijk hele creatieve trucjes bedenken om uh, toch uh, <laughs> meer contant geld te krijgen. Of zo. Dat, uh, ja. Ik ben wel benieuwd naar uh, wat voor trucjes ze gaan uh, toepassen. Nou ja, wat je ziet in Frankrijk, als dat dan 2500 uh, boven, daarboven illegaal is, dan, dan kan je dus gewoon echt opgepakt worden. Als je een transactie wil doen boven dat bedrag. Ook als je het geld wel hebt, het contante geld. Dan loop je gewoon een risico als jij een bankstel koopt of zo. Ik denk dat je, dat, je, dat je, zeg maar, mensen met niet zoveel geld op de bank. die gaan zichzelf aanbieden. van ik wil wel voor jou, namens jou pinnen. Stort het ja. even op mijn rekening, dan pin ik dat. Ja. Weet je wel. Ja. En dan mag ik een klein paar euro hebben als vergoeding. Weet je wel, ik denk dat je dat, ja. dat, dat je weer hele nieuwe banen gaat krijgen. Mensen die dan hoe uh, oh dat, uh, pin, uh, hoe zullen we dat noemen? Pinners. <laughs> ja. ja. Ja, een soort, ja, soort katvangers, zeg maar. Zo. Ja. ja, ja. Ja, ik denk wel dat het ook nog een probleem is, omdat het geld wordt op die rekening gestort dan. En dan als, dat, als iemand wat minder geld heeft, dan kan die daar vragen over krijgen. Van wat, wat kan daar voor geld binnen? Wat oh, is dat, ja, ja, ja. En dan als dat inkomen is, dan moet je daar belasting over betalen. Dan verkocht hij een domeinnaam. Ja, ja, ja. <laughs> dat soort dingen, weet je wel. Ja, maar er valt altijd omheen te gaan. Of hij maakt een schikking. Ik kan een weddenschap verloren. Een weddenschap verloren, ja. Dat kan ook nog, ja. Nou, verzin maar wat, weet je wel. Het is, uh... Ja, goed joh. Nou ja, ik denk dat we een beetje aan het einde van de berichten zijn gekomen. Jippa. Yep. Ja, ja nou, goed. Dan uh, was dat het weer voor deze week. Ik uh, dank iedereen nog hartelijk voor het luisteren naar dit programma. En uiteraard zijn we volgende week weer met een, uh, een compleet nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Uh, ik wens iedereen nog een vooral een hele vrolijke en vooral vrije week toe. Dat een ziek idee. Oké. Okay. Ja.